Junior. To avoid fainting, keep repeating to yourself. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Only a movie. Bill, if you'll come with me, you'll float too. You'll float too. You'll float too. You'll float too. You'll float too. You'll float too! You'll float too! You'll float too! Welkom bij de It's Only a Movie podcast nummertje 21, de eerste van 2018. Yes, wij, uh, we zijn er eventjes weer uit geweest vanwege alle feestdagen. Ja. Maar um, ja goed... Vaak je wel uh, aangekomen? Ik ben bang van wel. Ik ook. Het, uh, <laughs> daar kan ik niet omheen. Maar ja, ja goed, goede voornemens. We hebben oh, wel wat calorieën verbrand net. Dus dat, uh, ja precies, okay. we hebben eventjes een... Uh, uh, Mensen moeten even weten, het is nu uh, twee voor half drie s'nachts en uh, we zitten hier uh, bij Ricardo's werk. Uh, <laughs> Ricardo is, uh, werkt op de wallen. Uh, als, <laughs> ja, oké. <okay. Wow. laughs> ja. Maar goed. Als mail uh, mail uh, male, male male mail ja. male uh, nou, In ieder geval. We gaan terugblikken op uh, 2017. Ja. En normaal deden we dat altijd met uh, toplijsten. Of een we ja. En is, uh... dat uh, hebben we dit keer overgeslagen. Dus, uh, Proberen we nu een beetje goed te maken met een podcast. Ja. Die we geheel gaan wijden aan gewoon onze favoriete films van 2017. En films waar men het meeste naar uitkeek. Ja, want eigenlijk, het was een, voor het genre film, de genre film was het een heel goed jaar ergens. Het was zeker geen slecht jaar. In ieder geval qua opbrengst is het geen jaar. Ja, dat interesseert me wat minder. Maar gewoon, we hebben een lijstje hier gemaakt met alle films die zijn uitgekomen. Ja, en uh, ik bedoel, Alien, een nieuwe Alien, uh, de It Remake, uh, Blade Runner, dat zijn echt, dat zijn niet de minste titels. Man. Ik wou net zeggen, het, uh, het, uh, Er waren allemaal al titels, zeg maar, waar mensen naar uitkeken. Uh, It begon al volgens mij in 2016 al met een marketingcampagne. Ja. Waar je u tegen zei. En uh, dat was. Uh, nou ja, goed. Die marketingcampagne was fucking goed. Echt ja. heel, heel Ik kan goed. me nog goed herinneren dat, dat er werd gesproken over de It remake. En we kregen ook een plaatje hier en daar te zien van een ja. kostuum van Pennywise. En ik had zoiets van... Ja, jij was er niet en, van, ja, van geschammeerd, hè? ja. Nee, ja, ja. Dit, dit wordt... Ik weet het niet. Dat wordt weer zo'n zo typische remake van nu. Ja. Met, met, met makkelijke schrikscènes en, en toch wel een wat... Een oude villain in een moderne jasje. Ik weet niet hoe ik dat beter moet uitleggen. Dat is natuurlijk allemaal heel logisch. Maar ik, het maakte mij niet zo heel erg enthousiast. Want ik, ik ben ook gewoon een grote fan van de Pennywise van Tim Curry. Ja. Maar toen kwam de trailer. Toen kwam de trailer. En uh, nou, daar kregen we toch allebei wel een de broek van. Uh, ja, echt hoor. Uh, dat was echt... De, de, de, de, die dat, muziek en dat sfeertje. Zo fucking uh, goed. Beetje, beetje Stranger Things meets uh, ja, maar zwart. Sinister. Ik, ik kreeg heel ja. erg zo'n Sinister gevoel ook bij die trailer. Ja. Vooral door de muziek die overigens totaal niet terugkomt in de film. Dat, dat uh, vond ik heel teleurstellend. Ja, dat is, uh, dat is, ja, daar heb je meer dingen van trouwens. Ja, uh, heel teleurstellend. En mij viel de film uh, daarom ook misschien een beetje tegen. Want we kregen toen nog een tweede trailer en nog een derde trailer volgens mij. Nou, we, ja, we hebben in ieder geval drie trailers ja, gezien. Ja, en ze waren allemaal ijzersterk. Dus de ja. verwachtingen lagen enorm hoog. En ik ben een van de weinigen, denk ik, die de film uh, uh, leuk vindt. Goed misschien, maar echt niet, uh, echt niet uh, heel memorabel of zo. Ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik zie natuurlijk ook wel de, de, de invloed van Stranger Things ook erin. Ja. Maar Stranger Things uh, jat heel veel uit films van de jaren tachtig. Uh, dus ik zie dat als een ode aan, weet je wel. En dat... Kan ik heel erg waarderen en dat is eigenlijk ook wel een beetje. Ja, dat is ook Stephen King natuurlijk. Hè? Ik bedoel, Stand by Me, dat is, dat ja. is met het. Uh, uh, ik vind alleen dat, dat uh, Strange Things dat veel subtieler doet dan, uh, dan it. it. it gooit wat referenties erin. En... Ja, maar ik moet wel zeggen, kijk, als je het. Uh, het uh, ik had vroeger het boek gelezen, weet je wel, een achterlijk lang boek. Uh, 1200 mm -hmm. pagina's, In denk dat, ik of zoiets. Ja. En in de film van 1990, of miniserie, moeten we eigenlijk zeggen. Um, nou, weet je, het eerste deel met die kinderen, dat is best oké. Okay. Um, uh, ik, ik vind de hele dat, film oké. Okay. Nou, nou ja, dat, nou, daar, ben, daar, ben ik, daar ben ik absoluut niet mee eens. Ik ja, dit, wel, dit is een discussie ik, die ik veel heb gevoerd. Ja. En, uh, er zijn weinig die het ermee eens zijn. Maar het is een deel nostalgie, maar niet alleen maar hoor. Ik vind, ik vind dat het wel meerdere dingen beter doet dan, dan de remake. En dat zit hem voor mij voornamelijk in uh, de muziek. Die ik heel erg goed vind. De The Pennywise theme en zo. Dat zijn dingen die niet terughoort in de, in de, in de remake. Ja. Of hervertelling. En uh, Curry is, is onverslaanbaar. Ja, nou kijk, ik, ik, weet je, ik heb uh, Tim Curry ook heel erg hoog zitten. Maar uh, dat is voor mij het, eigenlijk het enige echte lichtpunt in, uh, van, de, van de, de, de, die hele miniserie. Oh. Want uh, het tweede deel, wat ik altijd al als minder heb gevonden... Uh, ...natuurlijk, de remake kwam eraan... ...en ik dacht van nou, ik ga weer eventjes die DVD erin... ...en dan zie je weer eigenlijk gewoon... ...hoe slecht erin wordt geacteerd. Ik kan het de... ook wel begrijpen hoor. Ik, de, de, ik begrijp de, de... het echt wel. De laatste scène is ook gewoon niet goed, weet je. Nou ja, maar, nee, maar het, niet alleen die... ...die, die, die, die spin, whatever, weet je wel. Dat Boy, is Robert. het niet... Uh... Oh, je hebt het nou niet <laughs> gezien, uh, de miniserie. Maar... True. True. Het, het, het, het, uh, als je gaat kijken naar die volwassen acteurs... Kul leren. Wat zijn dat toch een, die, die doen niet hun best. En dat, uh, uh, nee, nee. En, en uh, het, Trouwens, het, vertel even over onze ontdekking net. Van, van uh, Olivia Hassi? Olivia Hussey. Ja, Olivia Hussie. Dat is gewoon, dat is, dat is uh, het meisje van Black Christmas. Man. Ja, ja, ja. Het, uh, we hadden het net over van, van wie zouden we nog een handtekening willen. En wij hebben allebei Black Christmas hoog staan. En ik uh, baal ervan dat ik vorig jaar uh, niet de handtekening van Margot Kidder heb uh, genomen bij uh, de Amsterdam Comic Con. Dat komt nog wel een keertje weer terug, denk ik. Maar uh, hoop ik maar. Maar toen dachten we ook van, hé, hey, Olivia Hussey, dat is toch wel ja. fantastisch, weet je wel. En die leeft ook toch nog. En godverdomme, zij zit ook in, uh, in It. Uh, alleen ja. heb ik dat nooit op die manier bekeken. Nee, de want ze ziet er toch um, redelijk anders uit in ieder ja, geval. Het is, het is 16 jaar later, dus je ziet ja. wel... De... Maar, maar ik heb gewoon de... nooit die link gelegd. Dat is echt stom. Maar ook Olivia Hassi doet niet haar best in It 1990. Nee, nee. Ik begrijp maar... dat ook wel. En... Maar dit film... Uh, het is technisch minder dan de remake en zo. Maar het, ik vind het gewoon heerlijk wegkijken allemaal. Ik begrijp het. het, het uh, de, ik begrijp het wel, maar ik denk, ik denk meer dat het bij mij uh, de nostalgie uh, dat was eigenlijk... ...dan dat ik echt ja. de kwaliteit ja, uh, ja. waardeerde. Ja. Maar, um, maar ja, goed, goed toen de remake dus. De remake. Die kwam uit en mij viel die wat meer tegen dan, dan jou. Ja, ik, ik, heb, ik heb ook problemen met de remake... Um, met bepaalde dingen, want ik vind bepaalde dingen ook niet goed in de remake. Um, ja, ik weet niet of ik daar altijd diep op in moet gaan, omdat mensen nog steeds willen kijken. En ik ben ook heel erg benieuwd naar bepaalde uh, deleted scenes die uh, niet in, uh, ja, ik ook. in de bioscoopversie versie terecht zijn gekomen. Te um, maar ik vond uh, dat, What uh, is die, Skarsgård? Dus, uh, uh, stellen? Uh, stellen, uh, nee. Bill. Uh, Bill heeft Bill, Bill, Bill, Bill het eigenlijk gewoon heel erg goed gedaan als Pennywise. Het is een andere Pennywise, maar ja. uh, ik vond de, de, de kinderen heel goed uh, gecast over het algemeen. Ik vind wel dat er een paar uh, een beetje buiten de boot vallen. Ik vind uh, Bill, dat ze het uh, donkere jongetje volgens mm. mij. Uh, er is ook wel wat veranderd hè, met, met wie wat eigenlijk precies doet mm -hmm. uh, en het, uh, ik merkte wel dat dat beeld uh, eigenlijk best wel wegvalt ja. als karakter uh, uh, maar ja goed het uh, ik misschien... vind, vind ik trouwens wel van de meeste kinderen hoor ik vind ze ik vind ze al ik vind ze veel sterke gaan... acteren nou, nou ja ik vind eigenlijk gewoon heel veel van die kinderen juist wel goed weet je wel en ook weer ik weet niet en, waarom en, maar ik leg het echt heel snel naast Stranger Things want het is echt ik vind het heel erg Vergelijkbaar. Ik bedoel, een van die jongens speelt ook in Stranger Things. Ja, klopt. Hey, uh, maar weet je, dat meisje vind ik gewoon heel goed. Uh, het, het, ja. het, uh, ja. Ik vind, uh, sorry dat ik de naam niet weet van die, van die chubby jongen, uh, weet je wel, maar weet je, dat is gewoon echt, weet je, van die dag, van hé, hey, dat. Ja, ja. Zo zou die eruit hebben gezien. Het is inderdaad. misschien is... nog geen, uh, geen eerlijk vergelijk, want in, in, in uh, Stranger Things krijgen je natuurlijk veel meer de tijd om zich te ontwikkelen. Mm -hmm. Maar uh, wat, wat uh, Pennywise betreft... Ik vind Scarscast de veel zijn best doen. Ik zie hem echt acteren. En dat, um, dat deed mij... Uh, ik, ik vond... Ja, maar Tim Curry doet het toch over de top, of niet? Ja, maar Tim Curry oh, is echt wel, een nou... typetje. Tim Curry is wel een typetje. Ja, maar, en ja, dat maar... heb ik bij Scarscast veel minder. Ik, ik, ik vind Scarscast... Skarsgård... Hij wordt nooit voor mij helemaal echt Pennywise. Vind... Dat, uh... Oh, nou, nou, nou dat, dat zie ik toch echt anders. Ik zie uh, Scarscast wel... Het is gewoon een andere versie. En dat, ik kan het heel erg waarderen... Het, het is, uh, hij is sluierd. Je begrijpt in eerste instantie die eerste scène. Ja, de eerste scène die eerste is eerste ambioos. scène, die is gewoon zoveel beter dan het origineel. De eerste scène is echt, echt grandioos. Ik stond het, er even uh, te kijken. En, uh, de de, de, de, de, de. Ja. Toen ik, toen, uh, ik eigenlijk, nou, het, het, het, zat al een beetje in die, die trailer. Hè, en je zag ook al uh, een beetje stukjes daarvan van hoe, uh, uh, uh, hoe heet het jochie nou? Uh, Oké. Die, die, Met een bootje. We uh, uh, ja. ja. hebben dat allemaal zo goed voorbereid, de, <laughs> dames en heren. Uh, maar goed, die, die uiteindelijk eraan gaat, zeg maar. Het broertje. Georgie, Georgie ja. inderdaad. Georgie. Ja. Maar uh, die, die scène, och, och, och. Dat, ja, die is, die is sterk. dat beloofde veel. Die is sterk. En eh, ik, vond, uh, ik vond het. Uh, je, ja, maar er zaten ook gewoon weer een paar stukken in dat ik dacht: van dat is niet helemaal goed. Nee. Dan, heb je het, dan heb je hele sterke scènes, en dan heb je weer een scène dat je denkt: van nee. Ik vond, ik vond Pennywise ook wel heel kwetsbaar op een gegeven moment. Hoor. Weet je, ja, maar misschien moeten we dat niet uh, verklappen aan iedereen. Nee, iedereen okay. niet even, uh, Laten we hier ook geen, geen uh, IT-podcast van nee, nee, nee, nee, precies. We hebben nee, nog precies. genoeg te bespreken. Um, een andere film waar uh, wij allebei heel erg naar uitkeken was uh, Blade Runner 2049. Ja. Sorry. Gewoon een vervolg op Blade Runner 1982 is gewoon fucking 35 jaar geleden. Mm. Met de, de terugkeer van Harrison Ford... met euh Ryan Gosling in de hoofdrol. Ik, ik vond het meteen al een goede casting, hoor. Ja, nou, ik had, ik had nog wel een beetje met twijfels. Om, ook omdat ik Harrison Ford... Uh, die, die wordt ook al steeds ouder. En het komt een beetje door... Uh, omdat ik in de Force Awakens zag... en ik dacht van... oh, jeetje, je wordt oud, zeg. Ja, en no, ook het laatste Indiana Jones. Ik bedoel, uh, hij, hij speelt een uh, beetje op de automatische piloot nu. Maar, uh, en uh, ja, goed... Uh, ik wist, ik wist niet waar, uh, hoe, hoe dit zou lopen, weet je wel, die, ja. uh, die Blade Runner. Maar och, wat is dat een mooie film geworden. Ja, dat maar, is maar een... goed, uh, de, grootste, de grootste aantrekking was nog Denis Villeneuve natuurlijk. Als, uh, Villeneuve, als, uh, als uh, regisseur. Ik bedoel, ik, ik, uh, de, hij wordt gezien als echt de, de, de Golden Boy nu van Hollywood hè? degene die uh, buiten de mainstream gewoon echte kwaliteit films maakt. Ja, en, moet... en die er gewoon fantastisch uitzien. Hij, hij is nu ook gelinkt aan Dune. Nou, ik kan geen betere regisseur bedenken nu. Uh, nee, eigenlijk niet. Weet je? Die, die man die lijkt ook wel geboren in het verkeerde tijdperk bijna. Ja, hij moet, maar uh... hij is nu echt gewoon. Hij is nu echt misschien wel gewoon de meest veelbelovende regisseur in Hollywood, als je dat Hollywood kan noemen. Ja, nou ja, goed. Het, het, het, ik, ik moet zeggen dat toen ik Blade Runner voor het eerst zag, het. Uh... Uh, de, de beelden waren prachtig. Ja, tuurlijk. Echt prachtig. Maar ja, dat, dat moet ook wel als je een uh, beter aan de film maakt. He. Jawel, ja, dat weet, weet ik. Maar het is ook... Het, het weet je, hij laat andere uh, onderdelen van uh, die, die stad gewoon zien. Uh, weet ja. je, de, de, de eerste scène bij die, bij die farm. Ja. Uh, dat had ik nooit verwacht bij, uh, bij het origineel van, uh, van Scott. Nee. Het, ik uh, vind wel dat uh, Scott het uh, beter voor elkaar krijgt om een soort van... Uh, een grote, vieze stad uh, uit te beelden. Uh, ik, ik voelde daar ook veel meer dat, dat donkere en dat, dat deprimerende en, en regen en zo. En dat kwam beter over in het uh, origineel, vind ik. Ja, Villeneuve maakt het wel wat groter misschien. Uh, Villeneuve maakt, maakt, laat ook uh, gewoon andere beelden van... Uh, want het is uiteindelijk gewoon één hele grote stad, maar ja. die ook gewoon... Uh, inderdaad, uh, er moet wel eten geproduceerd worden. Ja, ja, dat is waar. Uh, maar bij Ridley Scott had ik wel meer zoiets van: uh, ja, dit is, dit, is een, dit, is echt, dit is echt een stad. En bij uh, de, de, het vervolg heb ik dat wel wat minder. Ja, maar ik vond toch, weet je wel, van ook omdat, uh, weet je wel, de replicant eigenlijk, zeg maar, weet je wel, onderdeel van de politie uh, is. En uh, gewoon wordt gedist door zijn collega's. Ja. Ik vond. <laughs> Dat vond ik wel heel erg goed hoor. Ik, bedoel, dat, dat, ja, ik, ik kan niks slechts ik noemen over Blade Runner. Het, het is gewoon een ijzersterke film hoor. Het En zelfs wel... House of acteert gewoon... Het ja. is misschien zijn beste rol in, in, in jaren. In, in, een, in een, een lange tijd, ja, ja. denk ik wel. Uh, ik, ik, ja, het enige wat ik kan bedenken is dat het misschien iets te lang duurt. Wacht, ik ga nog zo. Uh, nou goed, ik, uh, <laughs> ik heb meestal snel pijn aan mijn ass. Uh, <laughs> bij uh, lange films. Maar uh, uh, uh, ik, vond, ik vond Blade Runner een plaatje. Uh, uh, Sylvia Hoeks oh, uh, doet het heel ook verrassend. goed trouwens. Heel verrassend. Had ik ook ik niet Ik vond verwoord. dat Jared Leto helaas een beetje een miskast. Ik vind hem niet zo geloofwaardig. Als grote baas van, uh, van dat bedrijf. Ja, daar had ik niet zo heel erg veel moeite mee. Zijn rol was uiteindelijk gewoon ook beperkt. Het eindigt in een clash tussen... Uh, ja, Weet je? Het, het, het, het is toch niet echt, echt. Het verhaal bouwt op naar, naar, naar, naar een confrontatie. Ja. ja, maar de confrontatie was toch eigenlijk met, met Sylvia Hoeks? Uiteindelijk, uiteindelijk wel, ja. En, uh... en uh, ze, ze, doet, uh, ik bedoel, ze doet niet echt onder voor haar, uh, voor moet ik zeggen. Ze heeft heel goed gekeken naar Hauer en ja. zo heeft ze ook uh, uh, gesolliciteerd eigenlijk. Hè? Want ze ja. had gewoon echt, echt uh, stukken nagedaan die Hauer in het origineel uh, ja. dan heeft gedaan. Nee, maar, maar... goed hoor. In, in Gosling, het, ik uh, ik Gosling het... doet het ook gewoon goed. Ja, uh, in Gosling, Gosling, Gosling is sowieso een kerel die, die zijn rollen wel goed uitzoekt. Hoor. Dit is echt een, een rol... Peinig geboren, of geboren voor deze geboren. Ja. En uh, godzamer die sekszende vond ik ook gewoon ja. heerlijk. Uh, ja. Mooi ja. gedaan hoor. En wat een prachtige vrouw is die uh, de, de, de Arma ja. heet, zei volgens mij van de achternaam. Ja, cool. Mooie meid. Uh, maar de soundtrack ook. Soundtrack van maar, Zimmer zo goed. Maar, ja. dat, dat, voor mij mag het, kan het niet in de schouders staan van de uh, Soundtrack van Mangellis. Echt niet. Ik Zimmer, Zimmer, ik ben, ik ben geen half te grote fan van Zimmer. Hij uh, doet veel van hetzelfde. Nou. Vooral als je van Nolan nou. werkt. Uh, nou, ik, ik, weet je, laatst had ik ook dat van, uh, van Dunkirk, heeft hij ook gedaan. Mm. Doet hij ook fucking goed. Ja, maar hij gebruikt veel trucjes. Er zijn veel stukken over geschreven, daar moet je maar eens uh, over gaan inlezen. Hij ja. gebruikt heel veel trucjes om een bepaalde spanning te creëren, die eigenlijk mm. gewoon zo fake als de pest is. Er is geen spanning. Hij doet dat puur met muziek, ja, met maar, opbouwende maar, tonen. En, en maar toch, ik trilde, ik trilde bijna uit mijn stoel, bij wijze van spreken. Ja, zeker, slecht. Maar die Dolby S, Atmos ja. die we hadden, die, die helpt ook wel mee, moet ik zeggen. Ja, maar ik heb hem daarna ook nog in uh, Toschinski 1 gezien. En okay. uh, daar ben ik heel erg blij mee, hoor. Dat, uh, ja, ja, in bang. ieder geval, uh, uh, die film stelde je in ieder geval niet alleen, want die ik was heel erg bang... Dat hij wel eens had tegenvallen. Ja, daar was ik ook wel bang voor. Ik had ook niet gewoon hele hoge verwachtingen erbij. Ja. Um, ik vind het ook jammer dat hij niet heel erg wordt gewaardeerd door de wat jongere mensen onder ons. die kunnen die zag ik uh, continu weglopen... Ja. En Fuck in Amerika him. heeft de film het ook niet fantastisch gedaan. Gaan we, gaan we maar lekker uh, zoveel als de Marvel kijken. <laughs> ja, daar dan wordt, gaan we het ook nog zo meteen. Daar word doen. je rijker van. God, maar um, Het is toch te triest van woorden dat de film als Blade Runner nu gewoon kaart flopt omdat die te langdradig is. Omdat het te weinig gebeurt. Er zijn, gebeurt meer, er dan zijn er dan meerdere classics die in eerste instantie niet fantastisch uh, draaien. En, uh, Blade Runner heeft het trouwens ook niet meteen goed gedaan. Nee, precies. Nee. En dat is nu uh, toch uh, een van de grootste films. Scott van, uh, is een leuk bruggetje. Ja, daar... Uh, dat, nou, ik weet niet of we daar blij mee zijn van, nee. van dit bruggetje. Want uh, Scott maakte zelf ook een film deze, Helaas. deze zomer. Helaas, ja. um, een film waar wij wel heel erg naar uitkeken. Slaar. Omdat we toch zoiets hadden van: Prometheus was. Het, nou, weet je, het was, weet je, het was een beetje het, het, het, het, het. Je bent er niet enthousiast over, je bent er uh, ook niet uh, echt, uh, echt heel erg teleurgesteld over. Je weet eigenlijk niet zo goed wat je ermee moet. Met? Met Prometheus, Prometheus, ja. Maar dat de alien uh, weer terug zou komen... of de Sinomorph bijvoorbeeld... Uh, in, uh, in het vervolg. Ja. Ja, dat, en Scott... Uh, natuurlijk weer uh, achter het stuur. Nou ja, goed, dat moet wel wat worden. En wat werd dat... voor jou, Ricardo? Kijk, zeker nu met uh, de kennis die we nu hebben. Hmm. Uh, Prometheus... Uh, ...accepteer ik van wat het is... ...omdat het niet uh, de titel Alien draagt. Nee. Uh, dus wij dachten bij Alien Covenant... ...ja, vet man... ...dit, uh, <laughs> dit, is, dit wordt echt de prequel op, uh, op Alien. Ja. Maar uh, die ja, uh, oude Scott... ...die, uh, die uh, is denk ik verliefd... ...op zijn nieuwe personage, David. <laughs> en, Gespeeld uh, door uh, Michael Fassbender... ...die ja. het uh, wel altijd goed doet. En hij vindt David maar, blijkbaar... ...een stuk belangrijker dan de Xenomorph. ja. En uh, dat is eigenlijk uh, De Xenomorph is opzij geschoven, heeft een, een bijrolletje eigenlijk. Uh, een CGI-bijrolletje, veel te veel CGI. Ik vind het niet per se erg dat het in CGI uh, veel wordt gedaan, maar de rol die de Xenomorph heeft. Het is triest. Uh, Daar goed, er da gaat een stukje mystiek weg. Ja. En dat gebeurde natuurlijk eigenlijk al bij Prometheus. Maar dan wist je nog steeds niet goed waar het naartoe zou gaan. Ja, precies. En. Uh, en in Covenant maakt daar een verhaal van wat uh, heel veel uh, knipoog heeft naar uh, dat van Frankenstein, van meneer Shelley. Um, dat kan leuk zijn, maar uh, dat werd niet goed gedaan in Covenant. Ik, was, ja, ik, ik, ik werd zelfs boos toen ik film, er, Ik uh, was echt uh, boos, dat weet gezien. je nog heel goed. Ja. We hebben hem samen gezien. Ja. Maar ik, uh, ik, uh, die Scott had er beter aan gedaan om... ...wel in hetzelfde universum te blijven... ...maar gewoon een andere kant op te gaan... ...en die zien om af achterwege te laten. Had er Prometheus 2 van gemaakt... ...of een andere titel eraan gegeven. Dit, het, dit, uh... Uh, dit, uh, hij bouwt er natuurlijk wel... ...naartoe in Prometheus... ...maar... ...Covenant draait gewoon volledig om... om ...David en zijn... En, uh, en uh, uh, ...hoe heet het? Zijn tweeling... Ja. Weet je ook alweer... En uh, er, zit, er zit een scène die zo beschamend is, jongen. Met de fluit. Oh, Dat weten man, de meeste man, mensen, man, denk man, ik, wel. Um, nee, maar hij weet, hij weet gewoon geen balans, vind ik. Er is geen balans. Aan de ene kant voelt het heel erg uh, Alien. Het schip en uh, waar ze, waar ze, waar ze belanden en zo. Het ziet er allemaal weer prachtig uit. Het ziet er ook het wel ziet weer, er goed allemaal uit. weer prachtig uit. Maar, maar die, voor mij veel te veel CGI. Die scène ook met, met die engineers. Oh man, tenen en krommen, zeg. Eh... Uh, uh, ik, uh, ik miste uh, Nomi Rapache uh, uh, uh, uh, van, uh, van Prometheus. Mm. Ik had daar toch het idee bij dat, het, uh, dat, dat echt die, die, die dame die kan een hoofdrol dragen. Ja. Weet je wel? Die kan echt een hoofdrol dragen. En uh, nou goed, spoiler, spoiler, spoiler. Uh, die, uh, die zit er eigenlijk gewoon niet in. Nee, er, wordt, er, wordt, er, wordt, er wordt natuurlijk heel veel naar gerefereerd, want dit, is, dit, volgt gewoon, dit volgt wel het verhaal van Prometheus. Maar Ridley Scott maakt en geen vervolg op Prometheus, en geen prequel op Alien. Ja. Het zit tussenin, het gaat, het, je weet niet welke kant er moet gaan. Ja, maar weet je, hij, uiteraard... wil twee, hij wil twee soorten publiek wil die tevreden houden, maar het is ook gewoon een eikel geworden man. Heb je gehoord wat hij zei van Blade Runner? Uh, ik, heb, ik heb geen idee. De film is too fucking lang, zegt hij. Ja, kom op zeg maar. Nou ja, goed, dat had misschien wel iets korter gekund. Ja, maar. Ik, maar het... hij, hij mag, uh, hij mag uh, niet eens in de voetsporen van Wil Nuff staan tegenwoordig. <laughs> nou ja, ik had uh, ik, ik echt bij, bij, bij, uh, bij Alien Covenant, na afloop dacht ik van: hoe heet al die personages ook weer? Want het zijn er te veel. Ja. Uh, die Denis Pride dan... zit erin, degene die uh, een de Halloween nieuw leven gaat geven. Ja. Oh. Een heel ja, raar over een rol van James Franco? Daar snap uh, ik helemaal niks van. Uh, uh, James Franco die heeft een, een, een, een heel nietszeggend rolletje. Uh, maar ook gewoon de rest uh, vond ik uh, gewoon niet goed. Ja. Ik, ik, het, het waren allemaal mensen die, die nou ja, weet je, je vergeet ze zo. En, maar ook gewoon hoe je dan. Ik bedoel, het is alie, een alienfilm. En Xenomorph is toch wel een beetje. Het, het, het, het, Prachtig is, kindje, is, wat, is, wat, een wat, een wat, wat, wat, wat man. Wat, ik ja, denk pronkstuk. als, als, als uh, Giger of Geiger dit had gezien, dan ik, ik kan me niet voorstellen dat hij tevreden ik mee, mee was. Ik moet zeggen, geweest. zeg maar, die uh, voorloper van een Xenomorph die je even ziet, zeg maar, die witte, ja. vond ik een mooi gegeven. Maar als je alleen eventjes kijkt, de eerste alien van Scott, één Xenomorph roeit een hele bemanning uit. Eileen uh, is, is ook gewoon oppakken. echt. Alien is gewoon een, een, een horrorfilm, een pure horrorfilm, een slasher, weet ja. je Maar de, hier de, dit groepje uh, stel dat je kladzakken dat zijn, want het zo onverantwoordelijk dat ze eigenlijk met hun protocollen omgaan. Uh, het hele idee waarom ze op dat, uh, op die planeet landen. Ja. Dat is uh, idioot. Ja, best wel. Idioot. Ridder nou, uh, Scott heeft en, het echt voor waar... elkaar gekregen... om het hele verhaal gewoon naar de knoppen te helpen. Ja, en ze, ze mollen gewoon heel makkelijk... de sinomors uh, Die brengen ze heel erg makkelijk om. Ja. En voor mij is dat gewoon echt zoiets van... ja, Precies. maar hoe kan dat? Want Weet het... je nog de dreiging die ze hadden in, in Aliens bijvoorbeeld? Ja. Weet je? Allemaal poppen. Allemaal praktische effecten. Ja, en nee, Zoveel tuurlijk. dreiging die ze, die ze brengen. Hè? Ja, dat is ook wel weer een heel andere film. Hè? Dat is aliens, okay, al... aliens had niet gemaakt kunnen we zijn door Scott. Ridley Scott uh, wil uh, het universum veel te veel uitbreiden. En het is nu gewoon volledig ongeloofwaardig en oninteressant geworden. En ik ben er klaar mee. Ja, nou goed. Kijk, er moet dus nog een film komen. En uh, als ik het... Uh, nou ja, goed. Als je de laatste scène hebt gezien van Alien Covenant. Dan denk je van, nou dit wordt Total War. Uh, dat moet bijna wel. De, maar, uh, Fox is nu overgenomen door Disney, hè? Ja, ja, goed. Dat, ja. Dus het zou kunnen dat ze nu misschien toch, weer een, uh, toch eindelijk een kans gaan geven aan een andere regisseur. Ja, kijk, het is, het is weet je, Alien Covenant heeft het uh, goed gedaan. Oh ja? Uh, uh, ja, met name in uh, bepaalde gebieden, China en zo, dat soort dingen. Um, die hebben uiteindelijk hun geld gewoon weer opgehaald. Dus het, uh, het zal me niet verbazen als Scott er nog wel doorheen weet te drukken dat, uh, okay. dat er nog een film aankomt van zijn hand. Um, ik vind de tijd het is gewoon, natuurlijk ja. weer een film die ik wel weer ga kijken. Ik kan het toch niet laten liggen, wel, maar, maar, ik, maar ik, ik zit er niet echt op te wachten. Ik heb dat nu ook met, met de laatste Star Wars. Ik zal hem uiteindelijk wel weer zien, maar we zijn nu twee weken verder en ik heb hem nog steeds niet gezien. En het ja. zegt heel veel hoor. Jawel, nou, daar kunnen we gelijk al eventjes naartoe, want ik ben ja. eigenlijk al een beetje klaar met Alien Covenant. Uh, Star, Star Wars. Wars. En, uh, Disney uh, heeft natuurlijk al een tijdje geleden uh, de, de, de Star Wars-rechten opgekocht. En uh, die gaat het uitmelken als tyfus. Uh, elk jaar een Star Wars-film. Uh, we kregen in 2017 ook al te horen dat er een nieuwe trilogie aan gaat komen. Dit jaar krijgen we een Han Solo-film. Maar het was natuurlijk in december. Star Wars maand. Want het, het lijkt wel los of ze dat gewoon hebben afgenomen. Elke, elke december zometeen. Tenminste, ja. uh, onder twee jaar. In ieder geval in december. Ja. Komt, uh, komt er een Star Wars film. En uh, nu was het The Last Jedi. En ik heb hem nu twee keer gezien in de bioscoop. Ik uh, wilde hem uh, in uh, 4D zien. Wat nieuw is. Uh, dat is uh, een, een, een beleving dat... Uh, uh, je hebt hem wel in 4D gezien? Ik heb hem ook okay. in 4D gezien. En gewoon in 3D. Mm -hmm. uh, en in 4D, ik, uh, dan, dan, dan denk je van, nou, weet je, dit is een soort van rollercoaster, weet je wel. Ja. Uh, je moet geen problemen hebben met je rug, want dat zegt gewoon kut. Uh, ik moet ook niet elke film zien op deze manier, want dat trek ik niet. Het is een leuk bijdingetje. Het is nu toch een ook een een alleen maar Star Wars en Jumanji die je in 4 kan zien dus. Ja, dat is nu op dit moment, ja. ja maar zo uh, komt uh, de nieuwe Jurassic Park, uh, Jurassic World uh, film okay. aan, een week van de meer. <laughs> maar goed, eerst uh, uh, The Last Jedi. The Last Jedi is een uh, ander soort film dan The Force Awakens. Ik was uh, toch wel een beetje teleurgesteld in The Force Awakens. Ik was ook niet helemaal enthousiast over Rogue One. Um, maar dit is het vervolg op uh, The Force Awakens. En ik weet na twee keer kijken nog steeds niet helemaal of ik er blij mee ben of, uh, of, of dat ik teleurgesteld ben. Ja. Het is een film die... Je leest uh, wel heel veel verhalen van mensen die, die toch best wel teleurgesteld zijn. Ja, nou kijk, het, het, ik, heb wel, uh, ik werd gelijk al met bepaalde dingen geconfronteerd als humor, hele rare humor... Tenminste, een humor die ik niet begrijp voor een Star Wars film. Oh. Um, dat op zich weer positief zou kunnen uitvallen, toch? Ja, nou goed, dat, dat, dat, dat kan, maar ik, ik, ik, ik, ik vond het toch iets te veel uh, iets te veel grappen okay. die, uh, die, die, die, die van, van sommigen die ik gewoon echt niet leuk vond. Uh, daarnaast zag ik een aantal beelden die... Het uh, zijn echt de mooiste Star Wars beelden die ik ooit uh, op uh, film heb gezien, bij wijze van spreken. Maar overal, de karakters die ontwikkelen... En eigenlijk het verhaaltje, want het verhaaltje is mager. Het verhaaltje is echt mager. Uh, is dat niet van elke Star Wars? Nee. Empire. No, Force Empire is, niet, uh, is niet. Nee, mag, okay, maar hè? Force Awakens vond je wel goed. En dat is ook gewoon een rehash van. Nee, maar dat zeg ik van. Ik was niet. Ik, weet je, als ik, als ik moet kiezen, de Force Awakens. Ja, ik vond hem oké. Ik vond hem oké, okay. okay, maar ja. dat, dat wil niet zeggen dat ik ermee wegloop. Het is, uh, het, ik vond ik de vond, uh, Force Awakens vond ik, ik oké. Okay. Maar ik, heel veel dingen, daar dacht ik echt van, jezus Christus, weer een, een, een soort van Death Star alleen in, in een planeet, weet je wel. Mm. Het, het, het was ook een, van, je, je probeert een nieuwe generatie uh, eigenlijk uh, klaar te stomen voor Star Wars, begrijp ik. Er gebeuren hier in The Last Jedi een aantal hele onverwachte dingen die ik niet zag aankomen. En uh, wat positief kan zijn, er mag wel eens een frisse winter doorheen. Maar uh, dat wordt weer uh, gecompenseerd helaas met een aantal personages die echt gewoon mager zijn. Die eigenlijk geen echt, echt belangrijke positie hebben in het verhaal. Die ook niet uh, gewoon genoeg uh, uh, kracht hebben eigenlijk om, om, om het te dragen. En, uh, ja, goed, en dan heb je wel weer prachtige CGI en, en er zitten gewoon echt... Er zit één scène bij en dan heb je... In Amerika blijken sommige mensen blijkbaar de moeite mee te hebben dat in één keer het... Uh... Ja, dat heb ik gelezen. dat valt het geluid uit. het valt het geluid uit. Dat is prachtig. Dat hoort. Je dat snapt het helemaal. Het is een hele toffe scène. Nou, die Amerikanen zijn sowieso uh... <laughs> maar Toch? <laughs> Nee, ik uh, ga niet generaliseren. Je hebt toch ook, je hebt toch ook uh, een groep mensen die, die, uh, die, die The Last Jedi uh, uit de uh, Star Wars kan willen ik, schrappen? Uh, dat soort mensen, dat, uh, daar, daar heb ik helemaal niks mee. Dat ik, maar zoiets uh, heb ik nog nooit eerder gehoord. Dus dat, uh, dat uh, zegt uh, wel we, wat over uh, deze Star Wars. Uh, je, dat zijn fanboys waar ik uh, zelf niks mee heb. Je met ook allemaal veel serieus. Dat vind ik echt, echt onzin. Maar goed, het, uh, er zitten een aantal dingetjes bij waarvan ik denk van, nou ja, goed, dat is, dat is leuk en dat is mooi. En, en nou goed, met name is CGI heel erg mooi. Uh, choreografie was soms af en toe ook gewoon heel erg tof. Uh, maar ja, goed, het wordt wel weer, dat je dan, dat je dan wel weer. ...dingen ziet, die ik, die ik niet... ...die ik niet ja. trek. En, Kunnen we niet een um, beetje de conclusie trekken... ...dat we een beetje Star Wars moe aan het worden zijn? Nou goed, kijk daar ben ik als... Uh, ...Star Wars fan, want dat ben ik wel... Uh, ...ben ik daar wel een beetje bang voor... ...dat als ik... ...elk jaar word geconfronteerd met een Star Wars film... Um, ...ja... ...dat moet ik ook maar... Uh, ...bijhouden en ik weet... Ik, ...ik denk dat je op een gegeven moment moe wordt... Ja. ...inderdaad... En eigenlijk heb ik dat nu al een beetje. Dus dat is een... Ja, ik zat daar vorige is... week aan zeggen. op de eerste, dag, de eerste dag zat ik in de bioscoop. En dat, dat heb ik nu gewoon niet. Nee, dat... dat nou ja, goed. Dat, ik had zelf ook zo van, nou ja, weet je, ik wil toch de Last Jedi wel weer zien. Want dan komt Luke Skywalker weer. En, en, en... Um, nou, dat wilde ik allemaal wel heel erg graag zien. En ik had uh, ergens... Uh, uh, ja wilde ik ook weten hoe het met, uh, met uh, prinses Leia gaat want ik mm. bedoel ze is uh, natuurlijk in het uh, echt uh, overleden vorig jaar uh, ja ja dat, dat, dat, dat uh, <laughs> nou goed uh, geen spoilers maar uh, <laughs> het is uh, ik heb wel begrepen dat mensen niet allemaal blij waren met hoe uh, zij uh, hoe haar rol in The Last Jedi is nou ja goed ja en nee ja, nee, ik Weet je, het is, het is echt ja. gewoon van. Ja, vind je het goed? Nee. Ja. Weet je, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet maken. Het is niet het slechtste wat ik ooit heb gezien. Het is ook niet het beste wat ik ooit heb gezien. Is de Star Wars-film? Het is wel een Star Wars-film. Het is alleen, je merkt gewoon dat het een ander soort film is. En dan moet ik misschien nog even aan wennen. Uh, het, het is dat ik. Uh, maar qua. Uh, ver, ver, het is, het is wel echt dat je het merkt van, het, de, de, de, het lijkt wel alsof het uh, er niet al te lang over na is gedacht om het verhaal te schrijven en om de karakters uh, vorm te geven. En, en, uh, en dat vind ik jammer. En uh, dan kan ik ook niet echt zeggen, weet je wel, dat George Lucas dat altijd goed heeft je, gedaan. Ik, ik vind het wel heel apart dat, dat uh, blijkbaar wordt, uh, wordt deze Star Wars best wel gehaat door een hoop mensen. Nee, maar ja, er worden wel parallellen ja, getrokken met Empire Strikes Back, weet je wel? Ja, dat komt omdat er een scène in zit, dat gaat heel erg naar Empire Strikes Back. En dat zie je helaas ook in de trailer. Uh, je ziet het in de trailer? Ja, je ziet het ook in de trailer. Er zit, er, er, er, wat zijn de bekende scènes van Empire Strikes Back? Nou, het zijn er een paar die echt gewoon... Weet ja, je dus wel is die blijven... at die dat Ja, wel nou, dat, dat Dat dus. Ja, de okay. Battle on the Hot, weet okay. je wel. Uh, die, dit, daar komt ook, dat komt ook een beetje terug in The Last Jedi. Um, maar niet helemaal hetzelfde, maar wel een beetje. Mm -hmm. en, en, en, uh, maar goed. Uh, okay. Weet je, kijk, ik, ik ben wel benieuwd naar wat ze gaan doen hier verder. Maar ik heb zelf ook zoiets van... Ik denk dat als ik het zou gaan kijken, dan, dan, als ik het bij wijze van het spreken thuis zou gaan kijken, zou ik het misschien een beetje wel gewoon langzaam een beetje doorspoelen of zo Ik okay. weet niet, het is niet nou, dat is hè, een echt een ik... goed teken. Nee, dat snap ik. Dat, het, het is niet echt een goed teken. Maar dat komt omdat ik van bepaalde dingen een beetje moe ben. En ja. dan kunnen we ook een mooi parallelletje doen nou, waar... laten we, laten we... Naar, naar, de, naar de volgende, La waar we laten ook een we... beetje... We, we hebben nu denk ik wel de films gehad waar we het meest naar hebben uitgekeken. Ja, nee, in maar ieder geval. Het, het, het, het moe worden van, van iets is wel... Uh, uh, Lameraden, we... Lameraden. Nou, uh, de superheldenfilms? De superheldenfilms. Okay, ja. ja, want naast... Uh, waar hebben we het over gehad? Geen eentje nog, hè? Nee, we hebben nog niet uh, echt uh, de superheldenfilms nee. uh, genoemd. Let op, ik ga ze tellen. 1, 2, 3, ja. 4, 5 fucking zes... Ja. superheldenfilms in een jaar tijd. Ja. Holy uh, shit. Ja, Hoe houden ja, jullie dat bij? Jullie fanboys. Ja, nou goed, kijk. Ik hou, ik hou wel van superheldenfilms. Uh, moet ik wel zeggen dat... Uh, uh, elk jaar uitkijken naar een nieuwe Marvel-film... Ik vind... Weet je, kijk... Dat, die twee strijden tussen Marvel en DC... Uh, ik ben een grote Batman-fan... Uh, maar ik kijk ook heel graag gewoon Marvel films. Uh, Batman staat bij mij nog altijd wel op, uh, bo bovenaan. Maar uh, de bad Marvel films, Batman films is... Een een keer, uh, dit, uh, ja, Batman ja. hebben we één keer gezien, jaar. Ja, Batman hebben we één keer gehad in uh, Justice League. Uh, daar, uh, daar wil ik het zo meteen wel even over hebben. Want uh, dat is een uh, rare eente in de uh, bad. Ehm uh, maar er zitten heel veel vervolgfilms. Een, een nieuwe Thor-film. Uh, Thor, film. Thor uh, Ragnarok. Mm -hmm. um, een derde deel in de serie. Die heeft Dirk uh, voor ons gereciseerd trouwens. Ja. De, en het, het, het aparte is, weet je wel, van... Het is een van de personages die uh, in de in Avengers... Uh, die uh, eigenlijk helemaal niet zo interessant is. Thor zelf? Ja, Thor zelf. Ik vond die, de eerste uh, film echt... Echt zo slecht? Ja, nou, de tweede, film, de, de, de, de tweede film is echt gewoon bagger. Eigenlijk, wat dat betreft. Als je de eerste echt slecht vond, dan vind je de tweede echt bagger. Ik vond de eerste film oké, okay, maar ik vond de tweede film gewoon verwaarloosbaar. En deze film heeft... Uh, ze hebben heel erg goed gekeken naar Guardians of the Galaxy. Mm. Want dat... Proefje van, van de trailer proefde je het al eigenlijk. Ik heb gelezen dat de humor uh, wel heel, een, beetje, een beetje vreemd is, maar daardoor heel, heel aantrekkelijk. Ik uh, vind het de leukste toerfilm eerlijk gezegd, uit de hele serie. Heel kleurrijk ook. Heel kleurrijk. Uh, het, het, het, het, het zit ook personages bij die je uh, niet 1 en 3 zou verwachten. Uh, het komt ook een beetje er... door de regisseur, hè? want we hebben het hierover al uh, even kijken. Hé, hey. Elvis... Ja, ja, ja. We hebben ja, de soundtrack opstaan van uh, Blade Runner. Ja, ja, ja, ja. Even kijken. Taika Titi. de Hawaïaan, volgens mij. Die gast is pas 42. Ja. Oké, okay. cool. Ja, uh, yeah, What We Do in the Shadows. That, ja. The uh, Hunt for the Wilder People. Ja, dus de, de, de, men, men verwachtte sowieso wel een, een ander soort uh, Marvel film. En dat is, dat is het blijkbaar dus uh, dat is geworden. is geworden en ik uh, moet zeggen, het is positief. Want ik vond het ook gewoon echt een grappige film. En uh, er zit ook actie in en zo. En het, soms had ik wel, wel weer zoiets van, nou ik vind het een beetje iets te veel spektakel misschien wel. Weet je wel ja. dat, wat raar is, want het, dat verwacht je eigenlijk ook wel bij een Marvel film misschien. Maar uh, zeker ook in die, uh, in die setting van, van Thor. Uh, ik bedoel, het is toch mm -hmm. nog god. En dan komt Hulk ook nog eens keer om de kijken. Um, maar heel grappig. Um, kleurrijk. Uh, verfrissend, nee. Want ze hebben heel goed gekeken naar Guardians of the Galaxy. Dat merk je ook, uh, inclusief muziek en zo, al, uh, allemaal wel. Um, ja, goed, het, ik hoop niet dat het elke Marvel film zo wordt. Dat uh, ziet er niet zo naar uit als ik naar de trailer van... Uh, nee, ik denk dat dat het een groot risico uh, is. Ook van, uh, van Infinity Van, Marvel. Uh, van Infinity War gaat worden. Maar uh, uh, het is een echt leuke film geworden eigenlijk wel. Uh, terwijl ik toch zoiets had van, nou, wist, zit ik hier op te wachten? Ja, toen zag die trailer, ik dacht van, nou, het ziet er wel wat anders uit. Toen dus, dat uh, die pose, ik dacht van, oh god, ze gaan even de Guardians of the Galaxy kant op. Nou, dat wil ik toch even kijken. Nou, leukste Thor-film eigenlijk van allemaal. Ja. Over um, Guardians gesproken. Over Guardians gesproken. Nou ja, goed, kijk, weet je, de eerste Guardians-film was echt heel erg leuk. Uh, maar hoe vaak kan je dat trucje nog blijven doen? Uh, dan maar heb je. Dat, ik heb zo'n idee, heb je dat niet met al die Marvel-films? Ja, tuurlijk. Dat ik heb, ik heel heb erg. veel van de eerste films, dat ik heb ik gezien. Ik heb Thor gezien, ik heb The Avengers gezien. Uh, Iron Man. Het is mijn ding gewoon niet. Iron Man heb ik gezien. Ik ben afgehaakt. En ik vraag me af van, hoe hou je dit allemaal bij, man? Nou ja, kijk... Het, het, het, het... Hoe link je ook al die, uni, die universum met elkaar? Die, die, die, of die verschillende ja, personages dat, binnen dat, dat, daar, Kijk, dat is iets wat, uh, wat zij uh, ietsje beter doen dan, uh, dan DC wat dat betreft. Het zit best wel oké okay in elkaar. Ja. Uh, dat komt ook omdat er uh, ook gewoon... Ze dus hebben weet je, de strips op zich ook weet je, als een, een soort van... Uh, uh, ...naslagwerk, uh, wat, wat, wat makkelijk kan. Alleen sommige films zijn gewoon heel erg verwaarloosbaar, zoals die tweede Thor film. En uh, uh, uh, niet elke Iron Man film had er ook uh, had er ho uh, gemaakt hoeven worden. Uh, maar uh, ja goed, uh, weet je, uh, kijk ook vorig jaar was er, uh, nou niet vorig jaar, niet in 2017, maar in 2016 heet je Doctor Strange. Uh, is een apart personage. Uh, vond ik heel erg tof als kind toen ik de strip las. eet ik dacht wel van, hoe moet dat in de film? Uh, zag de film en ik dacht van, nou, ik vind hem oké. Okay, maar het is weer hetzelfde riedeltje als introductie voor meer. Weet je wel? Het, het, het, uh, met uh, ook weer een eigenlijk niet zeggende villains, uh, helaas. Maar goed, uh, bij Guardians of the Galaxy 2 had ik wel van, nou, uh, betere CGI, en er zitten ook wel weer grappen in, maar... En ik vind het grappig, en ik vind het allemaal wel, wel lachen, maar het is niet memorabel. Weet je wel, het, wordt, het, het gaat op een gegeven moment al heel snel van... Oh ja, dit ja, heb ik al is, eerder gezien. Het, het, staat een beetje, het staat een beetje symbool van wat, wat Hollywood nu is. Het is een pretpark. Ja, maar daar ben ik niet je, helemaal je mee. Je gaat erheen, je koopt een ticket, je gaat zitten, je ervaart het even. Je vergeet het weer. Ja, maar, maar dat vind ik toch wel zo knap dat er een film als Logan uh, er nu ook is. En Logan uh, zit in de lijn natuurlijk van uh, de, de X-Men films... Uh, en natuurlijk ook de, de, de Wolverine-films. En Logan is zo anders. Heb jij hem gezien? Nee. Nou, Logan... Wolverine ook niet. Ik vind het ook nou, niet helemaal... Nee, maar die Wolverine-films moet je echt even buiten beschouwing laten. Logan is denk ik... Uh, ik denk wel misschien wel de beste... Uh, stripverfilming die dit jaar... of die in 2017 is uitgekomen. Oké. Okay. Ik, ik het is, Wonder, het ook, is Wonder Het is serieus. Wonder was ook... heel erg goed. Van ja, YouTube. maar het is, het is toch anders. Okay. Logan is serieus. Het is... het is zelfs een beetje... deprimerend af en toe. Hij wordt... en uh, uh, neemt zichzelf... ook niet serieus. Het is een... Uh, het is ook gebaseerd... op een comicboek... Uh, reeks uh, verhaallijn... moet ik zeggen. Old Man Logan. Ja. En... Uh, Weer, wel weer met Hugh Jackman en ook weer met uh, professor Xavier, uh, Patrick Stewart en zo. En ik als uh, toen ik de, de, de, de X-Men strips las, wilde ik altijd Reavers zien. En Reavers zijn een soort van cyborgs-achtige die jagen op de, de X-Men en onder andere. Die heb ik nu eindelijk in een film gezien. En daar ben ik ook heel erg tevreden over. Het mag voor mij nog ietsje meer, maar... Eh, uh, ook een... Logan heeft... Uh, Wolverine dus, die heeft ook een soort van sidekick op een gegeven moment. Nou, sidekick is een groot woord, maar een meisje. Eh, uh, dat is ook een soort van, nou ja, niet Weapon X, maar wat is ook weer de naam in de strip van? Nou goed, het zal wel iemand die, die ook de strips leest, die weet het vast wel. Eh, uh, fucking goed gecast. Uh, ik ben heel tevreden over Logan. En voor mij is dan... Logan is voor mij het, het, het toonbeeld van... De stripverfilming is nog niet dood. Oké. Okay. Um, ja, ik heb... Uh, ik, ik, ik, ik, ik heb... Uh, best wel een hekel opgebouwd... Naar dit soort films. Omdat die, die uh, cinema van nu een beetje verzadigen. Het is nu echt... Je hebt, het, je hebt het idee dat het... Of het, of het moet een superheld zijn. Mm -hmm. Of Star Wars of James Bond en, uh, en uh, Pixar of zo. En voor de rest, uh, dat, dat is gewoon 90% van de, van de cinema tegenwoordig. Ja, nee, goed, en, Maar, wacht, laat me even uitbraat. Yeah. Maar, ik heb The Punisher gezien op Netflix, de serie. Ja. Yeah. En die vond ik wel heel goed. Ja, yeah, ja. Yeah. En nu heb ik The Punisher altijd wel, uh, misschien wel het meest interessante Marvel-personage gevonden, mm -hmm. <coughs> door de film uit de jaren 80 en die, die twee films van uh, na 2000, met John Travolta mm -hmm. en Warzone. Dat vind ik zeker geen slechte films. En ik vond de serie... Uh, voor je Warzone een goede film? Uh, niet slecht. Oh, nou. Maar niet zo goed als de tweede, die. die ja. Ook weer. ja. Ik vond ze ook best, best bruut. En, en dat kan je van de serie ook zeker zeggen. Dus uh, ik heb Marvel niet helemaal afgeschreven. Nee, maar. Uh, maar dat, ik dat... vind het wel zonde gewoon. Dat, dat, ja, dan zie je zo'n Blade Runner dan zie je floppen, weet je wel. Ja. Je ziet bepaalde. Uh, je, hebt, je hebt een film gewoon in je top 5 staan die gewoon. Alleen maar op dvd is het gereleased, weet je wel. Uh, hier in Nederland, ja. Ja, ja, ja ik bedoel, dat ja. was toch ook een Bioscope release waar? Ja. We gaan niet zeggen welke. Nee, uh, nee, nee, nee. Dat was verrassend. Nee, maar er was ook nog een ander lichtpuntje. Het uh, is dus die, uh, die, uh, die Spider-Man Homecoming. Oké. Okay. Spider-Man, uh, um, de zelfwelste de, de reboot van uh, de Spider-Man uh, ja, serie. Ja, maar waarom steeds een reboot? Je hebt de Raimi-films, je hebt de Amazing spider man en nu ineens weer Homecoming. Ja, maar Sp Spider-Man is wel echt een van de grootste... Sowieso is het een, uh, jarenlang echt gewoon na Batman, denk ik, uh, de, de, de bekendste superheld ooit geweest. Of nog steeds natuurlijk. En de, de laatste twee Spider-Man-films, die deden het gewoon niet zo fantastisch. Dat is heel jammer, want ik vond uh, Emma Stone uh, heerlijk. Met blond haar. Maar het... Uh, er uh... dat, dat waren gewoon niet echt gewoon hele goede Spider-Man-films. En Spider-Man Homecoming bracht weer lol in de serie. Het is echt gewoon weer anders. Het is ook weer met, Te nou, ook weer met. Het is met Michael Keaton als een villain, uh, The Vulture, wat ooit is de eerste uh, villain is geweest van Spider-Man Oké. Okay. Michael uh, Keaton, de Batman. Michael Keaton, de Batman en oh <laughs> ook Birdman natuurlijk. En dan hier gewoon de Vulture. Ja. Um, heel, heel goed gedaan. Um, het wordt ook gewoon echt gespeeld door een jochie. Het is wel wat meer op... op, op, op nou ja, dat, dat zeg ik wel eventjes zo. Het is wat meer tiener. Um, want de, de, de Spider-Man die ik uh, eigenlijk uh, ken, uh, Peter Parker... Was toch altijd de student? Weet je wel? Dit zijn echt gewoon tieners. Oké. Okay. Uh, maar, goed gedaan hoor. Goede casting ook. Uh, het is anders, weet je wel, dan, ja, dan wat ik vroeger altijd las en zo. Van, want, het is, ik, ik ga dat niet verklappen, want er zit een Mary Jane in die uh, niet... Hoe zie jij Mary Jane altijd voor je? Mary Jane? Ja. Ach Jezus Christus, ik, weet ben, je niet ik, ben, weer... ik, ik ben geen fan joh. Weet je niet wie? Ik, Mary Jane Watson laat, is in Spider-Man. Ik, ik laat dit gedeelte leren. echt van jou. Nah, de, de, maar laten we hier ook, ook hier niet de, te te over. Daar ga ik nou ook niet altijd veel over. Want maar we, we echt een nog... leuke film, Spider-Man Homecoming. En een, uh, ja, goed, ik hoef het niet. Ik, ik, heb, ik zou het liever zien, weet je, dat ik liever Spider-Man-films alleen zou zien, weet je, dan weer die Avengers films hmm. Uh, Daar gaat nu ook weer een. Uh, ja, er, kom, ja er, komt, er, komt, er komen er twee jaar nog uh, Dat, ja. elk jaar volgens mij een, een adventure film uit. En ja, ja, ja. Uh, dan, dan krijgen, worden we ook nog gebombardeerd met andere helden, zoals. Uh, uh, ach jeetje. Weet je, wie een, weet je wie een, een herkansing verdient? Hou er de dak. Het gaat niet gebeuren, dude. Dat, nee, dat gaat niet gebeuren. Howard de Duck en de Punisher vind ik ja. de twee leukste Marvel... Uh, Oké, okay, maar dat zegt dus genoeg over hoe, uh, hoe ik ja. Marvel zie. <laughs> um, 2017 heeft ook uh, een paar uh, verrassingen met zich meegebracht. Eén ja. um, daarvan is een film die ik misschien wel... de leukste film van uh, 2017 vond. Happy Death Day. <laughs> en ik had er niks van verwacht... Nee. Ik denk, ja. dit wordt weer zo'n kut tiener moderne horrorfilm. Maar het is echt gewoon een typische, authentieke slasherfilm. Ja, nou goed, ik heb hem niet gezien. Ik heb alleen de trailer gezien. En ja, daar wist ik eigenlijk nog niet per se wat ik daarvan moest denken. Maar ja, eh, Bij deze jij gaat hem, hem, ga hem zien. Die film is echt. Ja, leuk. Die neemt, die neemt het Groundhog-idee over. Ja, dat had ik wel. Uh, en, en echt gewoon. Typisch. En de film is PG-13. Normaal zou ik zeggen van... Godverdomme, wat doe je van normaal, man. Slasherfilm filmt PG-13. Maar ik heb er alsnog gewoon van genoten En dat zegt, dat zegt best wel veel. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, ja in Halloween zie je ook geen spatje bloed. Misschien, nee. uh, misschien eentje. Ja. En met, bij deze houden ze de kills wel heel erg buiten, buiten beeld. Maar het is verder gewoon op en top ethisch slasher fun. Ja, ik denk, het speelt uh, zich allemaal bijna af op een campus en... en Domme blondjes en jocks en nurtjes. En, en, en een gemaskerde killer. En het werkt allemaal gewoon. Een plot met een, uh, met een twist aan het eind. Het is gewoon heel erg, gewoon heel erg ethisch. Ja. Nou, en ja, het is ja. echt, echt leuk. Voor, voor de fans van, uh, van Slashers, ga je dat alsjeblieft te zien. Jij had een cannibale uh, een film bij... Uh, ja, ik. Uh, het, ik, ik, ik het, is, het is denk ik voor de mensen die, die mijn recensies uh, af en toe wel eens lezen. Uh, niet heel erg uh, raar dat ik uh, uh, een groot fan ben van Raw. De Franse Coming of Age film. Hebben we het ook al gehad? We hebben het ook al gehad, ja, de, ook al uh, over gehad in onze uh, cannibalen podcast van een tijdje geleden. Uh, ik ben heel erg te spreken over Raw. Ik vind de, de, de, de regie vind ik heel erg. Er wordt een soort van een sfeertje gecreëerd wat, ik, wat het voelt ongemakkelijk maar ook gewoon tegelijkertijd het is het, is, het is realistisch. En ik, ik, ik ben geen kannibalenliefhebber. liefhebber, uh, maar dit is ook nog eens een keer met een... Nou, ik had nooit verwacht dat ik een coming of age cannibal film zou trekken en dat ik dat ook uh, zo, zo heel erg zou waarderen. Dus ik vind het echt een hele goede film. Ik kon er niet zo heel veel mee. Nee. Het is wel een typische uh, Franse horror moet ik zeggen. Ja, een uh... ja, raar sfeertje klopt maar ja. uh, nee, ik, ik kon er echt weinig mee ik had niks met, met, met dat met irritant kut wijn vond ik wat over, die zus ook, een oh, handvalspeelster. Serieus die niet? Ja, maar allemaal, dit, allemaal ik rare, allemaal allemaal rare schoolgenoten. Ik, ik kon er echt niks mee gewoon. Ik, ik, ik, nou, ik, ik, ik, ik, het, het is echt een beetje van, noem je dit een indie-film? Nee, indie is het niet. Nou ja. Het is niet independent. Het, uh, het, het, het, het is, uh, maar het is wel een kleine productie. Het is ja, een, ja. Uh, Um, dat is wat ik zeg, het is wel heel Frans. Wel heel uh, Frans ja, maar ik, ik, ik, ik, ja, ik heb hem even kijken, drie keer in de bioscoop gezien. Zo. En um, het had niet veel gescheld, ik was nog een vierde keer gegaan, denk ik. Ik vind hem heerlijk. En ik okay. vond ook gewoon de reacties van mensen in de bioscoop... vond ik ook heel leuk. Ja, <laughs> Op ik bepaalde hem ook, scènes. Ik het is zo, uh, minder bloederig dan je denkt. Dat ja, er echt maar een marketingtukje. Marketing ja, maar er zitten wel een aantal ongemakkelijke scènes bij. Ja, er waren echt een aantal scènes... Die, waar mensen echt van ja, Oh nee. En ik had ze heel van... Oh yeah. <laughs> moet ja. Je, moet je nagaan. Hè? 2017 heeft ons een typische slasher gebracht. Een cannibale film zelfs. We hebben we hebben We hebben een alien film... We hebben gewoon fucking Blade Runner, we hebben mm. It. En dan hebben we het nog niet eens gehad over een nieuwe King Kong film. Ja. Kong Skull Island. Nou, Transformers, uh, dat kunnen we gewoon doorstrepen. <laughs> ja. En, en, we hebben het ook en, nog uh, niet eens gehad en, over en de DC films. En live, trouwens, uh, live ja. Alien Covenant. Ik weet de keuze al te maken. Doe maar live. Ik denk dat ik ook eerder uh, nog een keertje live ga kijken ja. dan uh, Alien Covenant. Uh, en uh, de favoriet van een hele hoop mensen, Get Out. ja. Wat vind jij ervan? Uh, het is een veelbesproken film. Een uh, film die uh, zogenaamd door sommige mensen uh, bepaalde dingen aanstrept in de maatschappij... die nu heel erg uh, uh, nou ja, worden besproken, zeg maar, weet je wel. En uh, daar ben ik het niet mee eens. Ik uh, vind Get Out een prima film. Uh, ik denk alleen dat dit een... Uh, een beetje een hype is geweest. Ja, ik vond die sociale inslag, ik, uh, ik zie het huis wel, maar. Uh, nee, dat, nee er zelfs dat in de dat film wordt, wordt dat niet gewoon zo, Nee, het uh, wordt niet zo heel serieus nee. genomen, ook door de regisseur heb ik het idee. Het is, het is wel een donkere regisseur en hij. Wat maakt hem nou uit? Nou, misschien. Maakt, maakt het nou, misschien heeft nou, hij uit. meer reden om iets uh, uit te beelden dan een blanke regisseur, ik weet het niet. Ik noem maar wat. Maar nee, wit, wit zijn, wit moet je zijn inslag was niet per se van een sociaal commentaar. Ik denk dat het wel meer was van gewoon een beetje een Twilight Zone-achtige horrorfilm. Ja, nou, je nou, wel? Kijk, maar dan raak je wel juist ja, het punt aan, dat is en, het. En, en, ja. Een normaal persoon in een hele vreemde setting. Ja, dat maar omdat het. toevallig die hoofdpersoon donker is en uh, de rest van de omgeving uh, wit... Ja. En uh, daar wordt er ook nog een soort van uh, een vooroordeel, zeg maar, gedeeld. En het, de mensen die de film nog niet hebben gezien, zou ik het nog niet zeggen. Maar dat heeft zo'n kleine rol in het ja, hele verhaal. is vond het zwaar overdreven dat ze bij... Was dat Imagine? Imagine, natuurlijk weer Imagine. Gingen ze Bij... een, hele, een hele, heel voorwoord doen over racisme en zo? Ja, ik, ik denk dat het, uh, de regisseur dat niet helemaal voor ogen had met het maken van deze film. Nee, maar het is door heel veel mensen gewoon, met name weet je wel door van, van, ja, van weet je, ineens zag ik van die, van die, van die, van die God, le lekkere ook. sociale lieden, weet je wel, van die van die, hoogleraren die dan echt een, een, een, een soort van. Uh, Um, een, een, een soort van opening zagen om dan in één keer een uh, politieke mening te geven. Dat is helemaal de nee, film niet. Dat doet de film ook niet. Als je met die gedachte film gaat, dan mis je denk ik, een hoop. Ja, maar weet je, kijk, zo werd het een beetje gebracht toen die. En ik dacht van, nou, dat wil ik eigenlijk best wel zien. Ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, maar oh god Het stelt niks voor ik vond Het, het, stelt echt het, het niks is een heerlijke voor. mystery Mystery horror weet je? Ja maar, maar, dat vond ik, maar Uiteindelijk zeg maar, Toen ik wist waar het precies om ging zeg maar, Dan vond ik het eigenlijk ook niet zo bijzonder meer nee. Maar ik hou wel van films Waar jij gewoon Je, je, je voelt je verbonden met één bepaald personage En uh, er worden links gelegd Met Rosemary's Baby Dat kan ik heel goed begrijpen met Zij is de enige en normaal en de rest is allemaal... Het lijkt, het lijkt allemaal... Ja. Het hoort allemaal bij een cult En dat heb je hier ja. dus ook. Ja. Spoiler. Ja. Maar uh, uh, het werkt. Ik vind dat altijd een heel fijn uitgangspunt. Ja, maar en... toch denk ik dat we over een paar jaar... Weet je dat het niemand het meer heeft over Get Out. En dat, ja. dat we denken van... Het was allemaal een fucking hype. En dan wil ik al die mensen die erover begonnen... Weet je wel, die, die allemaal van die... Van die Um, een sociale ingang erin zagen, die wil ik dan nog wel een keertje horen. Ja. Ik hoor het heel graag van ze, want het, het is, ze is, een, heel er, is... Ze pakken dit te, te makkelijk aan om uh, weer iets er is een, er te Er is een hele hype eromheen gecreëerd. Ja. Um, maar wat je zegt van een, een goede Twilight zo'n aflevering had het zeker kunnen zijn. Ja. Wat trouwens ook wel een soort van uh, hammerachtige horrorfilm had kunnen zijn. Uh, Cure for Wellness. Uh, die kwam volgens mij eigenlijk al uit in 2016, ja, maar... Ik ga het even voor de zekerheid. als het hier, als je in 2016 mij, is uitgekomen, dan kunnen we erover ophalen. Ja, vol, volgens mij draai, ja, het ijs van 2016 maar kwam hier uit in... Even kijken. Uh, even onze statistieken. Bioscope, nee wel dit jaar. Ja, wel, de, februari. ja, februari okay. inderdaad. Nou, laten we over Curve of Ones hebben. Nou ja, nieuwe film van Gore Verbinski, uh, ook gemengde ja. reacties daarover. Uh, ik had het idee dat ik naar een uh, moderne Hammer Horror film ja. zat te kijken en uh, ik hou van Hammer Horror. <laughs> ja, ik, ik verbaas me ook over de, de, de weg die Gore Verbinski heeft genomen. Dat is, het is de, de regels van... Uh, ja, de ring onder uh, andere. En hij uh, heeft ook uh, dingen gedaan, uh, oh ja, de de de gedaan. De hè? Pirates of the Caribbean heeft hij ook gedaan. Ja. Uh, Oké, okay, maar ja, wel, wel stilistisch, maar ik, ik kon er niet zo van, Ik merkte wel een beetje zeg maar een soort van inval uh, invalshoek die ik ook uh, bij Shutter Island uh, zeg maar, een beetje had. Ja. Uh, Ze voelde het af en toe ook wel een beetje aan. Ja. Uh, toch denk ik eerlijk gezegd dat ik liever naar deze film kijken dan naar Shutter Island. Jezus, nee man. Ja, nee, oh. ik... Uh, ja, sorry. Come on. Nee. Shutter Island is de beste Scorsese van afgelopen 20 jaar. <laughs> nee, dat, dat ben ik, echt, dat ben ik ook gewoon echt niet mee. In. Het is de enige <laughs> film die met zo'n twist uh, je nog gewoon een tweede, derde, vierde keer kijkt. Ik heb dat meer bij, uh, bij Shutter Island. Nee, die Island, twist daarbij... die zag ik al heel snel aankomen. Ja, maar dat maakt een herziening gewoon... Interessanter. En er zijn weinig van die dat voor elkaar krijgen. Nou, nou, ja. ja, dat gedrag van DiCaprio, als je dat dan de tweede keer uh, kijkt, denk je gewoon: oh, wat de fuck, ja, dit, is ja, dit is het? zit geniaal in elkaar, zeg. De, de, de, ja, nou, goed, ja, maar goed, het gaat niet over Shadow Island. <laughs> nee. Ik voel me niet in 2007. Nee, maar ik vond Keur van wel eens. Uh, ik. ik, ik, ik ik vond het een uh, heerlijk gestileerde film. Ja, uh, ik, ik mag die die spelen niet. Ik vind, ik vind die Deen de Haan. Klote kop. Ja, Deen de Haan hij zit toch ook, uh, ook in Valerian? Valerian. Uh, het is een uh, kerel waarvan ik denk dat hij dat heel veel kan. Ik denk alleen dat hij te snel op de voorgrond wordt uh, gegooid. Ja. Want Valerian... Uh, de, de, de, uh, hoe heet die regisseur nou van... Uh, Leon en uh, de, ja, 15, ja. de Goed, onze Fransman, Luc Messon. Um, die heeft uh, zijn droomproject een beetje uh, uh, naar voren geschoven. En uh, het zag allemaal wel mooi uit. Ja. Maar het uh, was het, het gewoon niet. Het was nee, ik vond het, het, het uitgangspunt uh, ook, ook wel vet. Maar... Ja, de eerste vijf minuten, zeg maar. Ik weet niet, uh, kun je het er nog herinneren? Nee control to make your ja, ja, maar ik vond, wel, ik vond die, die scènes in die bar vond ik niet zo heel goed, met die Duits sprekende gasten. Nee, weet ja, je, weird, slechte muziekkeuze ook. Heel, heel onovertuigende goths, weet je wel. Ja, wat? wat? Heb je het nou over in nee, oh, uh, nee, over Curve of One. Oh, zo, is. god. Ja. Oké, okay. nee, maar goed, ik was alweer doorgegaan naar Valerian. Okay. Nou, Valerian... Uh, een uh, mister van uh, Luc Besson, prachtig, ja. mooi, maar het is het gewoon niet. Um, iets wat misschien uh, meer bij Fransen wordt gewaardeerd, die de strip ook gewoon goed kennen. Ik heb de strip ja. wel vroeger gelezen. Um, was ik ook niet super enthousiast over, eerlijk gezegd. Dat was gewoon niet echt helemaal mijn ding. Ik dacht wel van, nou ja, Cara Delevingne vond ik altijd wel, uh, wel een beetje lekker. Ik dacht van, nou die zit erin, maar ja, eigenlijk... Nee, daar ben ik ook helemaal vanaf gestopt in deze film. <laughs> uh, het is een beetje jammer, maar ja. Over een andere misser trouwens ook, waar ik wel naar uitkeek. Uh, de laatste Resident Evil film. Uh, ik, uh, en maar wacht 17... even, dit is, we hebben, dit is de animatie hè? Resident uh, Evil Vendetta. Ja, die, die ik weet niet hoe die, uh, die Resident Evil... Jij laatste. bedoelt, uh, welke, hoe heet die laatste ook alweer? Even kijken hoor. De uh, Final Chapter. Ja, de Final Chapter. De ja. Ja. Ja, nou, Final Chapter is een film die je gewoon over moet slaan. Ja, uh, alle Resident Evil's, sorry. Nee, dat ik, ah, ik, nee, ik Ik vond, ben ik een, vond, een fan vond, van, de, van de games. En, uh, ja, de, de eerste pakte nog wel we bepaalde we, dingetjes we, we, goed aan, maar de rest. Moet geheimen. je helemaal los ervan zien. Ik, uh, vond eigenlijk ja, maar dat wil die, ik niet. Ja, als je fan van de games bent en dan komt de een Resident Evil film uit. Dan... Gast, ik bedoel, als Kom je, op zeg. Als je, als je, als je, ik ben een Batman-fan Batman en ik heb nu allemaal verschillende incarnaties van de Joker gezien. En, en, en ik vind het prima dat ik verschillende incarnaties van de Joker zie. Ja, maar dit zijn niet eens verschillende uh, uh, Het is die Paul uh, W.S. Anderson die elke keer dezelfde... Hetzelfde kutfilm produceert. Ja, maar... Geef ik, het eens een, uh, een dinget uh, anders. Maar, maar. ik vond die laatste de twee, uh, twee of drie uh, Resident Evil films... toen ze gewoon echt helemaal over de top gingen... Um, hilarisch, slecht, maar ook heel erg vermakelijk... Het, uh, ja, het ik, en dit was weer een film... Van, uh, van van die kut, weet je wel. Ach, <lacht> het, ziet er uit, ja, het ziet er echt niet meer uit. Ja, ik ben er nou, zo klaar mee. We, we gaan verder. Gisteren was er een Resident Evil op tv. Het ziet er niet uit, man. Nou, Alleen op. maar slow-mo's en, en hou op, man. Nou, op, we gaan verder. Ik wil een echte horrorfilm Resident Evil Het zien. komt wel weer. Ja, komt Silent Hill wel, is een maar... geweldige film. Ja, ja. Dus het kan wel, weet je. Ja, want Silent Hill 2 was weer slecht. Zullen we een en, beetje richting... Uh, nou, ik wil nog even heel snel... Ja, een uh, paar de, eervolle vermeldingen. Uh, uh, een paar eervolle doen? vermeldingen. Uh, kijk, we hadden een nieuwe uh, uh, Planet of the Apes film. Uh, War, of, uh, War of the Planet War, of, War of the War of, of, of the Planet of the Apes. Um, ik denk uh, misschien wel... Uh, nou, ik denk dat ik de tweede misschien wel beter vond van deze... Trilogie. Dawn of the Planet of the Eggs. Ja, ja. Uh, die nama die vind ik echt gewoon idioot. Maar goed, dit was ook niet echt een ja. war, maar er zat wel een beetje oorlog in natuurlijk. Ik vond de eerste um, heel goed. Ja, vond ik ook goed. Ik vond deze ook gewoon heel goed. En de CGI, CGI wel, ik denk dat de, uh, een van de mooiste dingen die ik dit jaar heb... gezien. vind het, gezien, het knap CGI. dat, ze, dat ze, uh, die personages brengen ze wel tot leven. Ja, dat vind vind doen ik, ze wel, dat ik, doen ze wel goed. Klopt. Maar um, ik vind, ik vind uh, uh, een beetje een uh, Apocalypse Now-inslag een beetje te, te doorzichtig. Die yeah. rol van Woody Harrelson vond ik ook niet zo goed. Ik uh, vond het best nah, Ja, die speelt iets over de top, denk ja. ik. Maar het, het, ik vond het voor quasi jaar wel heel erg tof. Uh, andere film, Wonder Woman, die het dit jaar ook goed heeft gedaan. Ik heb daar, ik vond het zelf, uh, Wonder Woman vind ik echt heel tof. En ik vond de film ook tof. Alleen het mist aan goede villains. Aan goede vijanden. Ik heb het niet gezien. En, Ik dacht uh, dat we, de de de we de klaar waren met de superheldenfilms. Ja, eigenlijk wel. Maar we, we moeten uh, er nog eentje doen. <güls> Hij moet het doen. weer al voorstellen. Eentje ook hierna God, naar Wonder me. Woman. Want Wonder Woman is... is uh, ik denk dat ik 70% echt gewoon heerlijk vond van de film. En 30% dat dacht ik van... Och, dat, dat moet echt bijgeschaafd worden. En... Uh, maar dat kan, weet je, want ik had geen hoge verwachtingen van een Wonder Woman film. En nou, ik, ik, ik vond het echt heel erg leuk. Maar er zitten wel een paar echt gewoon minpunten in. Maar 70% ervan, weet je wel, wil ik meer van zien. Mm. Een andere film, eh, euh, want DC heeft ook nog een andere film uitgebracht dit jaar, Justice League. En... Eh, dat is een, uh, een, een, een, een beetje een misser geworden, helaas. Uh, invloed van, want uh, de, de, de regisseur uh, uh, Zack Snyder moest halverwege uh, oh, ja. persoonlijk leed uh, weg. Uh, tenminste, daar heeft hij zelf toen voor gekozen. Toen hebben zij, uh, uh, God, weet hij, van Buffy, die regisseur. Uh, en ook van de eerste Avengers-film, nota bene, hebben ze toen ingehuurd. Ja. Hier staat gewoon alleen Zack Snyder. Ja, dat, dat klopt niet. Het is ook uh, dingetje. Uh, Ik ga vanuit IMDb. Ja, dat is prima. Uh, Hier staat ook alleen maar een Zack Snyder. Ja, maar, dat, maar dat, je merkt aan de film... En kijk maar naar de eerste trailers. De eerste trailers waren veel donkerder... en dan zie je de film en daar uh, die, het zit veel meer kleur in... en er zitten ook gewoon typische grappen in... die zijn absoluut niet door Zack Snyder bedacht. Uh -huh. En um, Justice League is een beetje een, uh, een, een dingetje geworden waar Josh Whedon, ja. uh, die het klopt ja. niet, het is yeah. vermakelijk It dat took het wel. To over as director managing additional scenes that need to be included in the final cut. Ja, okay. Nou, er, er, er is best wel wat veranderd. En... Uh, uh, we, uh, ik ben ik er ben, ik ben gewoon niet helemaal tevreden, ik ben, nou, ik ben er gewoon echt niet tevreden over. Het is, het mager zesje zouden van mij krijgen. Oké. Okay. Uh, weet je, je, je het, het is zo'n verschil met, met Batman vs Superman. Uh, en, en, weet je, sommige mensen zullen het fantastisch vinden, het is een leuke wegkijk maar meer, dan dat is het, het gewoon niet. Helaas, helaas. Ja. Maar goed, uh, laten wij... Uh, laten naar... we, er, er is ook... Uh, oh, wacht even. Voor, ja, voor, mij kan... een, voor mij nog wel een eervolle eervol vermelding. Ja? Naast alle CGI-geweld, uh, Transformers 5, uh, Justice League... Uh, uh, hier heb je het ook nog niet over. Ja, ah. ja. Maar It Comes At Night, dat was wel een film die... Ja. Uh, ik vond teleurstellen. Ja. Maar ik keek er wel heel, heel erg naar uit. Want die film had een heel, echt een fascinerende trailer. Ja, het... Uh... En, en uh, hij heeft een geweldig uitgangspunt. Hij is op momenten behoorlijk creepy. Uh, uh, weet je, ik, ik wil niet te veel afspoileren. spoileren. Ja. Maar het, het, het slot valt toch een beetje tegen. Ik, ik had er... Het <coughs> is toch stom, weet je. Aan de ene kant uh, wil, je, wil, je, wil je film zien met een andere inslag. Aan de andere kant verlangen je soms toch naar een wat klassiekere aanpak. En dat ja. had ik hier bij It Comes At Night heel erg. Maar het gaat er ook wel een beetje vanaf hoe die, hoe die marketing wordt gedaan. Want ik zag ja. die trailer van It Comes At Night en ik dacht van, ach, dit wordt fucking horror. En dan zie ik die poster, weet je wel, met een bos en die hond, weet je. En ik denk van, wat is dit? Fantastische poster. Hele goede poster. En dan What? zie ik de film en dan vind ik de, de acteurs prima, weet je, die zijn gewoon fucking goed. Maar het is, het is geen horrorfilm. Hij is heel erg naar er is, er is iets in, de, ja, in het bos. precies. En er zitten ook een aantal scènes in. Waar blaft die hond nou naar, weet ja. je wel? Dat vond ik echt... Dat, dat zijn ijzer <kwijnt> sterke scènes. Hè? Dat vind ik ook heel tof. En ik had, uh, het, het, maar dat is het niet. En het, het, ik kan daar wel een beetje kwaad om worden... weet je, dat als die marketing zo anders is. Want dan ga je met zo'n andere inslag ga je er naartoe. Ik bedenk me net trouwens uh, een geniale film waarvan ik me afvraag of hij nou dit jaar is uitgekomen of 2016. Ja, die is uh, van dit jaar, toch? Of hij is een, een nou ja, nou, als hij van dit hij jaar, van vorig jaar is, dan moeten we hem echt uh, bespreken. Hij heeft niet gedraaid. Ja, te koop, 29 juni 2017. Ja. Holy shit, hè. Hey. <coughs> the Void. The Void, The ja. Void. Fucking combinatie, The Thing, Cronenberg, uh, Lovecraft... Het heeft echt alles, jongen. Creature horror op één locatie, uh, demonische inslag, uh, echt fucking goed. Ik vind de cast helaas iets minder. Dat had die film voor mij echt uh, tot de grote hoogtes gebracht, maar echt goed, jongen. Ik ben echt gek van films met, uh, met cults en uh, rare wezens uh, vanuit de uh, Lovecraftiaanse uh, werelden... Mm -hmm. ...ijzersterk gedaan in The Void, Echt heel goed. Ja, ik, ik heb de film niet gezien. Ik heb wel iedereen erover gehoord. Uh, ik, ik wilde nog, toen wij bij Weekend of Hell waren... ...of House of Vorders bedoel ik... Uh, ...wilde ik nog wel op zich wel uh, die Blu-ray hebben... ...maar die waren erachterlijk duur. Je. Ja, ja. Uh, ja, je kan hem ook gewoon voor uh, echt maar een paar euro kopen bij Safi. Ja, uh, moet ik eigenlijk misschien dan maar gaan doen. Uh, maar ik heb hem nog niet gezien. Ik ben wel heel benieuwd. Ik, uh, ik hoor meer... Uh, nou, als jij een double bill uh, uh, maakt van Happy Death Day en uh, The Void... heb je een leuke avond, geloof ik. Uh, ja, nou, dat ga ik, uh, ga ik vast en zeker ook doen. Ja. Um, ja. Ik heb ook nog een andere film... Uh, waar, ik, uh, waar ik heel erg in teleurgesteld ben. Uh, ik vond de, de Godzilla-film... de laatste oh, ja. Godzilla-film fantastisch. En er wordt daar natuurlijk ook een soort van universum gebouwd. Mm. En, daarom moest er ook een nieuwe King Kong-film komen wat ik op zich prima vind, want ik ben niet zo tevreden over die van Peter Jackson. Um, ik kreeg ik Kong Skull Island, en Kong Skull Island is uh, juist niet wat ik wilde. Ja. Um, Godzilla was serieus. Kong Skull Island um, is. Uh, ik vind het een is... moeilijk te beoordelen film, want. Hij doet, hij doet wel wat je, wat je verlangt van zo'n film. Het is wel gewoon, gewoon entertainend. Hij, hij is vermakelijk. Uh, maar uh, ze, ze een paar dingen doen ze gewoon echt verkeerd. Kon Komt veel te snel vol uit in beeld. Echt ja. veel en veel te snel. Dat ook. Het is toch best wel een angst aan jagend wezen. Dat moet je anders aanpakken, vind ik. Weer achterlijk veel humor. Ja. Wordt, uh, om de minuut wordt er bijna van, van een nummer verwisseld. En dat is, een, dat is de invloed van, van Suicide Squad en uh, oh. um, um, Guardians of the Galaxy. Van, er moet heel veel muziek in, ook nog voor een keer van een bepaalde periode, weet je wel. Zo van per ja. onze school doen. Precies, kijk, hier, hier wil ze um, heel, heel graag een setting euh, creëren een jaren 70-setting. Door, door de muziek er maar gewoon in te gooien. En dat, ja. is, dat voelt een beetje geforceerd. Daar aan. Heb, daar heb je maar daar heb je maar een paar nummers voor nodig hoor. Daar heb je niet gewoon de halve cd van de Best of the 70s voor nodig. Nee, uh, het, is, het, is, het is wel een cliché uh, natuurlijk. Uh, het is, is, is wel een cliché. Queen uh, of Clearwater Revival en veel van dat soort nummer. Ja, en dan zit er ook nog eens een keer heel veel humor in. En dan heb je fucking veel acteurs, weet je al, die interessant zijn en die krijgen gewoon geen ruimte. Ja. Brie Larson, wat niks. Ik vind uh, het zo irritant dat er altijd zo'n komische figuur in zit. Hier, hier zit weer die John, hier zit John C. Riley, weet je wel? Ja, uh, ja nee. En zo goed, veel meestal, er zitten wel meer films, daar moet altijd weer zo'n figuur in zitten. Ja, en, en, en er zitten er, er zit er best wel wat gore in, weet je. Er zit er zelfs een referentie in naar. Uh, uh, hoe heet het jouw ja, favoriete of belen ja, Jezus ja. Christus, even serieus. we ja. Holocaust. Ja. En, ja, maar het, het is dat die regisseur heeft toegegeven dat het inderdaad zo is. Maar ik, ja. ik leg er niet gelijk. Die link oh, dat moet ik eerlijk is. zeggen. Ja. Okay. Okay. Oh, okay. Maar, maar goed. Het, het, weet je, kijk, er komen meer films aan in dit uh, universum. En uh, weet je, ik, ik wil heel graag Godzilla weer zien die echt gewoon op een serieuze manier wordt benaderd. En dan Gengi Dora of Rodan. Uh, maar dat, dat, was, uh, dat was toch het geval in de, in de laatste Godzilla? Dat was in de laatste Godzilla. Dat ja. het is toch een ja. heel andere film? Je kon, kon, uh, ja, we, we, ja, dat is totaal En het, dit moet allemaal samenkomen. Ik, ik zie dat moeilijk. Ik, maar is dat met die Godzilla uit de Gareth Edwards? Ja! Yeah. Die Godzilla. Dat is die Godzilla, sterker nog. Je ziet beelden wel. van die Godzilla helemaal in het begin. Er de, worden moest. dezelfde beelden gebruikt, weet je wel. Van die, uh, dat, ze, dat ze die atoombom uh, gooien ja. en zo. Dus het, uh, uh, ja... <laughs> ik wou zeggen dat het beloft, maar ik weet het niet. We zullen het zien. Ja. We gaan het uh, hier natuurlijk ook nog over hebben. Maar dat doen we wel... Uh, ja, dat is een leuke ja, einddiscussie. La, we, eind, we, eind, eind we lullen maar een eind heen. Maar Begin we... jij maar met jouw uh, top 5. Nou, ik ga Johans op, uh, top 5 van <laughs> 2017. Ja. Nou, ik heb op uh, 5... Uh, heb ik It. Ik... Uh, uh, ik was blij verrast door de film. Als in... Ik vond de, de marketingcampagne misschien nog wel beter. Ehm... Uh, maar er zaten wel echt gewoon heel veel sens in. En ik dacht van, oh ja, dat, dat miste ik allemaal in die miniserie van IT. En ik ben Tim Curry heus niet vergeten, maar ja. IT was gewoon goed. Vier, Logan. Logan gaf mij weer het gevoel van, ja, zo kunnen superheldenfilms ook benaderd worden. Serieus. Wel met ook een beetje humor. Tuurlijk zit er een beetje humor in. Maar gewelddadig als uh, je, ziet, uh, je ziet Wolverine en ook het meisje, want dat, die die mm. beschermen, die, uh, die hakt er flink op los. Uh, Misschien moet ik die toch een kans geven. Ja, gegeven. die moet je echt wel eventjes een kans geven. Jouw ja, nummer drie vind nummer ik drie, uh, uh, leuk. Nummer drie is, uh, het is, uh... is uh, een film die ik vrij recentelijk heb gezien, maar waar, waar ik wel gelijk zoiets van had van... Dit is een horrorfilm, weet je wel, dat, dat verdient een bioscoop-release. En dat heeft ja. dan nog geen bioscoop-release. Ik gekregen. denk dat weinig mensen In ieder geval niet kennen. hier in Nederland. Uh, The Devil's Candy. Uh, The Devil's Candy gaat over een, uh, een, uh, een eigenlijk artistiek stel. Tenminste, artistiek. hij is artistiek, hij is, uh, hij is schilder. Uh, tegelijkertijd ook een gigantische metal-liefhebber. gaat samen met zijn vrouw en zijn dochtertje... Uh, kopen ze een huis ergens op het platteland Het is super goedkoop uh, Om te kopen Want uh, de, de, de, de in de woning Heeft een moord plaatsgevonden Of een mm. zelfmoord uh, Wordt er dan nog gezegd uh, Maar tegelijkertijd hij woont, Ze wonen daar En hij begint stemmen te horen En dan ineens staat er ook een kerel Voor de deur Die zegt van ik heb hier gewoond En dan laat ik het maar even bij ja, Dat is toch vet ik hoor dit, ja. uh, ik zie de poster, uh, weet je, het hele uitgangspunt. Waarom is dit zo onbekend? Waarom wordt dit niet groter En Nou, nog eens een keer de, de regisseur van... Is, uh, de Loved Ones, de weet Loved ones. je. Al, dat zijn allemaal festival hits, maar verder dan dat komt het gewoon niet. dit is The Witch twee jaar terug, het is dood zonder dat dit niet een grote publiek krijgt. Man. Ja, want weet je, dan heb ik in 2017, heb ik echt... ...kutfilms als The Bye Bye Man... Ja. ...en Wish Upon, weet je wel... Inderdaad. ...die moet ik dan wel in de bioscoop zien... Ja. ...zware dat er, kutfilms... ...dat echt gewoon allebei zware gigantische buttfilms zijn... Ja. ...waar ik dan in de, in de bioscoop zit... ...met een paar veertienjarigen die denken van... ...oh, dit is eng! Nee, dat is niet eng, dit is ja. kut! En dan heb je zo'n goede film als The de, de Devil's Candy... ...die ook eng is... ...en tegelijkertijd ook gewoon kwaliteit ja. levert... ...en die moet ik dan... ...want ik kwam er toevallig... ...ik wist niet eens dat, ja. dat de film bestond eerlijk gezegd... Totdat ik in de, in de bibliotheek bij de nieuwe releases in één keer die film zag. De Void ook net, en weet je wel, al die films. De die Void die... ook zoiets wel. die sluimert maar. maar ergens, maar krijgt geen bioscoop-release. Ik vind het echt onmogelijk. Weet je, met name dat, dat de Bye Bye Man en Wish Upon, dat is gewoon de bagger der bagger. Ja. Het, het, het mag geen bioscoop-release hebben, dit soort shit. Ja. Het is echt shit. Maar goed. Ik vind, het, uh, ik vind het doodzonde. Jaren geleden was het ook met The House of the Devil, weet je wel. En, en de innkeepers. Ja. En die films, die blijven maar gewoon klein uitgegeven. Klopt. Aan de ene kant is het niet ja. erg. Maar nou, aan de andere kant zou ik het ook wel eens willen zien hoe, hoe, hoe, hoe zo'n film eruit ziet met een wat groter budget, weet je wel. Klopt. Ja, maar ja. Dat... Maar dat, die kansen, die krijgen ze gewoon niet. Echt doodzonde. Ja, nummer twee. Uh, nummer twee. Uh, Blade Runner 2049. 2049. Ja. Ja. Um, dat is inderdaad... Voor uh, mij uh, is dit... Uh, dit dit, dit, dit is een prachtige Blade Runner. Uh, ik, ik zou bijna zeggen van... Ik wil eigenlijk nog een keer een film zien. Ik denk dat dat misschien wel zonde is. Uh, maar ik vond het stilistisch. En uh, qua muziek van Hans Zimmer... <laughs> vond ik fucking goed. Ja, maar uh, uh, vergis je niet, Hij heeft uh, Ik weet niet, hij... Maar... De, de, voor, de componist voor Hans Zimmer die is ontslagen. Maar ik, volgens mij heeft Hans Zimmer ook nog wel uh, veel gebruik gemaakt... van de originele instrumenten van Van Dat geloof ik ook graag. Maar goed, het, het, weet je, het is een echt eervolle uh, vervolg op, op, op ja. de Ridley Scott-film. Het zou eigenlijk weet je, de film moeten zijn... die Ridley Scott dit jaar uh, zou moeten hebben gemaakt. Ja, weet je? ja eigenlijk ja. hoor. Uh, en één... Uh, ja. De, de film die ik dus al een paar keer in de bioscoop heb gezien. Zeer verrassend. Raw. Ja, maar ik ben er ook zelf heel erg verrast over. En, uh, ik zet een kannibale film op één in een jaar. Ja. Um, dat is ook wel een beetje wat ik een beetje heb dit jaar. Van, uh, ik heb een aantal hele goede films gezien. En uh, ik vond sommige gewoon ook gewoon echt heel goed. Fantastisch durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik weet... Ik weet niet van, de, kijk, Blade Runner, uh, Blade Runner Raw, dat vond ik fantastisch. Devil's Candy vond ik ook heel goed. Logan vond ik ook heel goed. It vond ik ook heel goed. En de rest van het jaar, ik heb heel veel films gezien met fucking grote budgetten. En het zag allemaal heel spectaculair uit en week van de meer. Maar toch heb ik zoiets van, ik mis iets. Ik weet niet of ik dat in 2018 uh, ga zien. Ik laat me maar... Uh, maar ik heb wel gemerkt dat, nou, ik, ja. uh, dat, ik, dat, ik, dat ik niet helemaal... Weet je, het is misschien... Misschien is Martier de laatste film geweest die ik vijf sterren heb gegeven van de laatste tien jaar. Ja, ja. Maar ook dit jaar heb ik... Mijn nummer één is ook geen vijf sterrenfilm. Ja. Dus misschien ja. zegt dat wel... Maar ik ben zeker niet ontevreden. Want ik nou, heb al ja, ook jaren gehad dat ik moeite had om een uh, top vijf of top tien samen te stellen. Ja. Dat is nu wel wat makkelijker geweest. Uh, mijn top 5. Ja. Uh, grappig is, we hebben maar één film die overeenkomt. Nee, toch? Ja. Uh, yeah. Oh ja, die hebben weg weggaat. Ja, Dus dat is wel. Uh, nee. Dat hebben we niet vaak. Nee. Mijn nummer 5 heb ik nog helemaal niet over gehad. Nee. Annabelle Creation. Ja. Verrassend. Want de eerste Annabelle is... Uh, ja, het is zo'n typische James Wan-productie... maar niet echt heel goed of zo. Maar het is niet geregisseerd door James Wan. Nee, dus uh, eigenlijk zeg, gelijk alweer... Ja, ik zeg productie. Invideo. Precies. Ja, James Wan is een kundige regisseur. En uh, veel van die James Wan-producties... Uh, die, die er zit altijd wel een of veel leuke scènes in. Misschien wel met uh, Wan uh, op dat moment uh, aanwezig. Waardoor ze zo goed zijn. Ja, ja, ja. Maar uh, Annabelle Creation... Is, uh, is toch echt wel de beste James Wan-productie van, uh, van de laatste tijd? Nou, daar ben ik helemaal mee eens. Ik, uh, ik zat in de bioscoop en uh, het is, het is uh, ja, ook uh, weer een, niet een heel erg verrassend verhaal. Nee. Maar het was heel goed in elkaar gezet. Het is van de regisseur van uh, Lights Out. Uh, Lights Out zelf vond nee, ik niet zo heel sterk, maar de film was heel goed. goed. Ja. Maar uh, hij heeft, uh, hij heeft uh, stappen gemaakt met Annabelle Creation. Hij heeft met een bekend concept, bekende uitwerking. Alles is, alles is bekend. Ja. Heeft hij een ijzersterke film weten te maken. Gewoon puur door, door, door, door kunde. En, ik vond en, sommige scènes ook gewoon echt eng. Die waren dat, echt uh, dat, dat, dat, En je, dat je ik, uh, scène met, uh, met het uh, trappenlifje vond ja, ja, ik uh, heel erg goed. Die, die was heel goed. En ook gewoon het gekraak in het huis. En dat hebben al die films om. Maar hier wordt het gewoon. hier wordt het gewoon. Ja, maar het heeft kundiger aangepakt. Die uitvoering is gewoon echt heel goed. Het ja. is uh, die eerste Annabelle film, weet je want ik was eigenlijk ook wel een beetje verbaasd dat het gelijk alweer een de, tweede deel zou krijgen. En die eerste Annabelle film. Was ik helemaal niet tof, te, uh, helemaal tevreden Nee, er zaten ook uh, oh. slechte personages in. De, de, de, de, die donkere vrouw met haar hele voedoe gebeuren en verlenen. Ja. Dat vond ik helemaal geen toevoeging. Ben jij nog een beetje koffie trouwens? Nee, dankjewel. Uh, en uh, dat meisje doet het trouwens heel erg goed. De hoofdrolspelster die ook in Widget 2 speelt. Ja, precies. goeie. goede, Schere, goede uh, meisje uit ja. 2. Goed, ja. goed uh, goede actrice. Ja. Mijn nummertje 4 uh, is uh, Get Out. Hm. Nou, we hebben het er net over gehad. Ja. Ik, uh, ik vind het een uh, fijne film. Een fijne film. <laughs> ja, daar hadden we het bij. Nou, ik vind het gewoon fijn. Nummer 3. Had ik echt nooit gedacht dat dit mij in de top drie zou halen van, uh, van een, uh, een jaarlijst. Ja. Happy Death Day. Ja. Gewoon hartstikke vermakelijk. Man. Gewoon. Het, het is allemaal niet zo bijzonder, maar gewoon echt gewoon, ja, gewoon cool. Omdat ja, maar je nou, kan ook gewoon echt een hele leuke film gewoon hebben, weet je, in je top. Ja, maar het deed me gewoon echt, echt plezier om, om zo'n film weer in de bioscoop te zien. Ja. Weet je gewoon echt een echte slasher. Ik bedoel, na Scream hebben we dat niet echt meer gehad. Nou, we hebben ze wel gehad, maar. I know was... what you did last summer and so, was, was leuk. En, yeah, uh... Urban legend. Uh, ja, uh, en, uh, maar de was... laatste tien jaar? Nee. Nou ja, je had de, de, de Halloween remakes van. Uh, Vooral uh, van op uh, Ja, nee, maar sorry, dat is niet echt. <laughs> het, dat, dat zijn geen typische slashers. Jawel, nee, het zijn, het het zijn het de niet die typische slashers van high school. En dat is voor mij gewoon echt. Oh, 80's, weet je wel. Ja, nee, okay. Met die... voetbaljogs en, en, en uh, sukkeltjes. Uh, ja, en ja, en het is, lekkere wijven. En natuurlijk ook de, de, de, de, de white trash. Uh, ja, de laten, te laten, te zeggen, laten we zeggen. Ja, slasher term is natuurlijk breed. High school slashers werk van. Happy death day. Ga hem zien als je daarvan houdt. Mijn nummertje 2: Blade Runner. ...lang genoeg over gesproken... Het had, ...het had echt verkeerd kunnen uitpakken... ...maar dat heeft het totaal niet gedaan. Hmm. Maar dit gaat wel weer een discussie opleveren. Jouw Mijn nummer. nummertje 1. Ja, dat zie je niet aankomen, jongen. Er <laughs> helemaal ge nog geen woord over gerept. Nee. Mother ja. van Darren Aronofsky. Ja, ja. Ik, uh, uh, ik had zelf toen ik uh, de trailer zag... ...en weet uh, je... Uh, Darren Aron Aronofsky heeft twee van mijn favoriete films uh, toch, uh, gemaakt. En, uh, Requiem en, uh, for a Dream. Requiem for a Dream en uh, Swan. Is Black Swan. Black Swan. Ja, Topfilms allebei. Uh, Black Swan vond ik, vond ik zo mooi. En, uh, en ik dacht ook toen ik de trailer zag van Mother, van dit is een horror. Is en, het ook een beetje? Ja, nou ja. We hebben hem niet voor niets besproken natuurlijk. Nee. Op oh, It's All in Movie. En hij staat niet voor niets op mijn... Nummer 1. Um, laat ik voorop stellen dat ik uh, mijn nummer 1 baseer op mijn ervaring toen in de bioscoop. Ja. Ik heb hem niet herzien. Ik heb ook niet zo heel erg de drang om hem weer te herzien. Want ik heb inmiddels heel veel verhalen gelezen. En ik denk ook wel dat het klopt dat dit gewoon een, een, een, een, een bijbels verhaal is. Ja. Het klopt allemaal. Wat jij net ook uitlegde over uh, Adam en Eva, Ed Harris en, uh, ja, en Michelle we, we Pfeiffer. Ja, we hebben hiervoor even een discussie gehad over de, de film. Precies, het, het, het klopt um, allemaal wel. Ik, ik, zie, ik, zie, ik zie die links. En dat maakt voor mij de film toch helaas wat minder interessant. Want mijn ervaring toen was uh, dat de rol van uh, Javier Bardem, mm -hmm. die trouwens wel heel goed speelt, er bijna altijd wel. Uh, uh, een, een, uh, een uh, Hoe heet het? Dat, dat, dat uh, Darren Aronofsky zelf moest voorstellen. Dat hij moeite had met het bestaan van, uh, van, uh, uh, van regisseur. En, en, uh, en uh, de, de, de, de, de hele verhaling van Jennifer Lawrence die fucking lekker is. Echt. Nee. Holy shit. Jawel man. Hier is het zo kom ik ook wel zo De moeilijkheden die ze heeft met. Ik nam het allemaal heel persoonlijk. Ja. Weet je, het was echt. Een film. Een verfilming over zwangerschap. En het bestaan van. Ik dacht dat dit een beetje de relatie van Aronofsky met zijn ex of huidige vrouw moest voorstellen. Dus op dat niveau vond ik het hartstikke sterk. Ik bedoel, wij hebben, ik heb met mijn vrouw ook een zwangerschap meegemaakt en ik herkende heel veel dingen. Mm -hmm. En ik vond de scène, die, ik, die vond ik toen echt angstaanjagend. Het heeft me echt fysiek onwelgemaakt in de bioscoop. Haar bevalling, ik vond het zo fucking sterk in beeld gebracht. Yeah, nah, maar dat is sowieso wel een trucje van Ernofskie. Die bouwt op naar een climax die jou gewoon onwel maakt. Dat was bij Wrecking for a Dream zo. Dat was bij Black Swan zo. Dat doet hij wel gewoon al goed en dat doet hij hier ook weer. Ja, maar toch, weet je, kijk, op een gegeven moment had ik door, uh, in eerste instantie had ik dat nog niet door, maar op een gegeven moment is wel van, uh, uh, oh, oh nee, het is gewoon uh, de, de vertelling van de Bijbel, uh, in de eerste instantie, zeg maar, en uiteindelijk een soort van, nou ja, uh, ik, ik probeer het niet denigerend te zeggen, maar het is wel zoals uh, heel veel uh, mensen uh, uh, die tegen de twintig of begin twintig zijn, Denken dat we de wereld kunnen... Nee, dat vind ik echt bullshit. Ja, nee, Kijk, de, deze het, film heeft hij zelf ook gezegd. En dat zeggen nog steeds heel veel mensen. Hij staat open ter interpretatie. Ja. En Aronofsky zegt zelf ook... van: ga dit gewoon in met een open mind... En het kan alle kanten op. Ja, en dat, dat klopt dat ik vind wel ik, dat vind ik ook wel. Het, is, ook, niet dat het is, niet ook is niet voor niets... Zo zou ik ook mijn maar Het is niet voor niets dat ik er iets heel anders in zag... dan. ...wat de film aan de andere kant ook kan zijn... ...een Bijbelse vertelling, weet je wel. Het verhaal van Adam en Eva en, en uh, God... ...en uh, creatie en, en uh, moeder aarde. Ja, nee, ik vind ik het herken op, het allemaal wel. Ik, ik, vind, het, uh, ik vind het allemaal pseudo-intellectuele onzin. Ja, maar dit, het, is, het gaat hier over Aronofsky. Het is wel de regisseur van Wrecking for a Dream... ...en Black Ja, Swan. ja maar ik kan er ook een en, er maken. Ja, dat, dat, dat heeft uh, hij uh, gedaan met The Fountain. Dat vond ik echt een kutfilm. The Fountain vond ik ook... Ik, ik vind dat hij sowieso gewoon... ...Aronofsky moet handen, met zijn handen afblijven van religie. Het, uh, bij, bij de Fountain. Uh, maar komt dat niet terug als een hele. Hij staat bekend als een religieus persoon. Uh, ja, maar ik bedoel, kijk, het zijn uh, Joodse personages in uh, Wrecking for a Dream. Mm. Maar uh, je, voor de rest merk je daar niks van. Bij uh, Black Swan. Natalie Portman is in het, uh, in het echt Joods, maar dat merk je niet in, in, in, in, in het personage. Het, de, de, het zegt de faanten, die meer wat, nou eigenlijk van alles, maar ook heel veel boeddhistische shit. Ja, sorry, jongens, maar ik heb hier niks mee. Ja. En, en Dan, dan, dan, dan dit. Nou goed, maar dan, aan de andere kant, dus heeft hij nog niks gemaakt. Echt, hij heeft nog niet iets gemaakt wat echt een wat echt uit de Bijbel komt, zeg maar. Ja, wel dat heeft hij die groot gedaan. Hij heeft toch dingen gemaakt. Uh, ja, uh, Noah. Ja, die <laughs> dat, is niet, dat is uit de Bijbel gedaan. Ja, ik heb die uh, niet vader. gezien trouwens. Ik heb die niet gezien dit is dan het verhaal van uh, van uh, ja, van uh, whatever. De, de, de Jezus en God en, uh, en ja. de moeder aarde en Adam en Eva en zo. Ja. En dat, dan is, uh, dat is Noah niet. Kijk, ik, uh, ik, ik, vond, weet je, ik, vond, ik vond de performances van iedereen eigenlijk wel vrij solide. Uh, ja. uh, ik snapte niet continu die close-ups uh, van Jennifer Lawrence' gezicht. Yeah. Het, uh... Staat dit echt op de cd van Bloodrunner? Blijkbaar, Almost Human van de soundtrack. Oh, natuurlijk. Ja. Kutnummer. Ja, dit zegt niks. Maar goed. Het. Uh, <laughs> nee, maar ik. snapte jij die close-ups van, van Jennifer Lawrence gezicht? Nou, ik vond het echt vet irritant. Ik dacht van laten we wat meer van de omgeving zien of zo, weet je wel. Ik bedoel, dat huis is gewoon uit. Nee, ik, vond, ik vond die destructie echt. Uh, echt uh, als ik het naast, weet je zwangerschap zet, creatie en zo. Ik, ik, kon, het, ik kon het wel waarderen. Ja, maar ik, vind en ik, zag er een... echt, ik zag echt geen. Ik zag, ik zag die Bijbelverwijzingen, uh, die zag ik gewoon niet. Dus echt, of ik was een er blind voor. Of, of ik wou het niet zien. Ik weet het niet. Ik heb ook helemaal geen. Ja, maar op een gegeven moment, als dat kindje geboren wordt en, en, en, en, en het wordt tot de volgelingen genomen. De man... Ja, je kan het zo zien. Je kan het ook zien als: van... Uh, fuck man, het kind is uit je. Je moet het uh, loslaten op een of andere manier. Ja. Dat die, die, die complicaties die je hebt als moeder, die, waar ik me niet in kan inleven, maar ik. ik, ik kan het begrijpen ergens. Ja. Ja, misschien is het omdat ik zelf een, een... Ja, nee goed. Omdat wij ook een gecompliceerde zwangerschap hebben gehad of zo. Ik weet het niet. Het is je persoonlijke insteek. Jij zag die dus je had ook niet gelijk. Uh. Ja, bepaalde dingen wel. In het begin zag ik het niet. En op een gegeven moment dacht ik van... Hè? En, en, en, en, en eigenlijk... Want het is ook de enige keer dat ik hem heb gekeken toen met jou... In de, tijdens die persvoorstelling... En eigenlijk hoe meer ik erover na ging denken en hoe meer ik het eigenlijk gewoon samen kon uh, laten vallen, hoe, hoe, hoe, hoe meer het echt uh, tegen mijn borst aan uh, stuitte ja. zeg maar. Het, ik het, kon dat het toen ook het... veel beter vertellen dan nu, hoor. Ik moet wel zeggen dat... Uh... Ik, denk dat, als, dat ik denk dat we er anders na uh, Ik sowieso uh, ook, de, ook anders na had gekeken als we het direct hadden opgenomen. Uh, ja. Uh, want ja. uh, het is, uh, het is ik heb er film... een recensie van geschreven Dat kunnen jullie, allemaal, uh, kunnen jullie allemaal lezen op It's Only Movie uh, Daar komt de mening misschien wat beter naar voren Maar dat, dat, dat, dat, is, dat, is, wel, dat is wel wat deze film doet Het maakt wel wat, uh, wat dingen los En het is ook echt een love the Hele film geworden Ja, want het is ook echt een film die we, nou, De mensen die hem hadden gezien eigenlijk uh, bedoel, daar uh, heb ik hele discussies mee gehad Ja en dat is wel voor het eerst sinds tijden eigenlijk dat ik dat ook heb gehad met een film. Dat, uh, en ook gewoon dat, nou ja, niet, ik bedoel niet heftig, maar wel van, uh, weet je wel, uh, hoe interpreteer je dit, hoe interpreteer je dat en, en, en, en waar gaat het nou eigenlijk precies over en jeetje, wat kom je er gemangeld uit. Ik bedoel, dat kun je dan wel ook echt wel zeggen van uh, dat Aronofsky dat goed heeft gedaan, want... Uh, ja, goed, ik had op een gegeven moment zin om naar, naar het beeld te schreeuwen. Uh, ja, maar dat, dat, is dus wel, dat is dus wel knap. En dat ja, maakt me wat los. En uh, je, je discussieert er wel over. En dat is ja, toch wel, maar dat, zijn dat is zijn bedoeling dat, dan geweest? Uh, ja, nou ja, goed, goed uh, als zijn bedoeling, als hij zegt van, uh, de film uh, staat open voor interpretatie. Kijk. Ja, ja bij Weet mij je... kom je er niet zo makkelijk mee weg. Het, uh, het, is, het is gewoon. Uh, ik, ik, ik, It, Weet je ook nog de is... film kut, je hebt nog steeds wel een, een hartstikke geile Jennifer Lawrence. Nou ja, ik, uh, ik heb niks met Jennifer Lawrence. Ik vind haar een raar blote billen gezicht hebben. <laughs> uh, die ogen gaan me ook niet aan. Ik vind haar ook gewoon vies, arrogant. Als zin van ik hou van arrogante vrouwen, maar haar vind ik gewoon. Ja, ze is, ze is volgens mij wel echt een beetje. Uh, die borsten, die doorschijn, dat doorschijnende. Ja, ik weet oh. precies waar jij het over hebt, maar dat doet het voor mij ook niet. Het, uh, ik, ik, ik, Johan, in het echt kom ik veel. De soundtrack over. van de Blade Runner is afgelopen. Ja, Godzijdank, eigenlijk wel, want het laatste nummer was echt shit. En, van Lorne uh, Degel. Ja, dat weet ja. ik wel wie dat is. Zijn we al anderhalf uur aan het Anderhalve lullen? Anderhalf uur aan het uh, lullen, ja. Waar gaan we dus, het volgende keer over hebben, Ricardo? Uh, we hadden wat dingen voorgesteld ja. bij de vorige podcast. Um, en dat lijkt me een hele goede. Uh, de volgende zal, ik denk... Begin februari hier komen. Mm. Valentijnsdag, is dat iets... <laughs> dat wordt een te korte podcast, denk ik. Als we het alleen over Valentijns horen, gaan ja. Dan ja. Ja. Ja. Maar, uh, maar misschien maar het met wel met een inslag of zo. Maar ja, ik weet niet zo goed. Dat vind ik niet zo heel Nee, ik vind dat vind ik ook niet zo interessant. Maar het, uh, je kan... jij wilde het ook heel graag over bepaalde series hebben. Friday of Elm Street. Uh, ik, ik moet, als ik voor Elm Street, Elm Street heb, ik, kijk ik echt heel vaak. Uh, ja. Friday, uh, de, behalve 1 en 2, de rest wat minder. Ja, ja ik wil maar, het wel graag over Friday Ja, uh, nou, daar gaan we het over hebben. Voor. Maar dat wil ik wel eventjes jouw Blu-raytjes lenen. Van de, de Oeh, die uh, box is inmiddels zo'n 400 euro waard. Ja, nou dus, uh, goed, dan haal je toch de van. Ga ze maar lekker downloaden, oh, echt, de, heb je, de, de je hebt nu je internet van. thuis, ga ze maar lekker op YouTube ja, kijken ja, ja, of zo. Ja, ja, ja, ja. Nou goed, het... Uh, <laughs> En dan doen we ook echt wel alle Fridays, hè? dus ook gewoon X en uh, de remake. Zullen we, ja, dat doen? Ja? Nee, serie we hebben, dan hebben we het over de serie, toch? Ja, nee, sommige mensen vinden dat, uh, vinden dat allemaal weer te ver gaan. Nee, nee, nee. Jason, ja, Jason, Jason is gewoon, uh, weet je wel. Nee, ik zorg er wel voor dat ik die laatste paar, uh, want ik uh, ben niet een, uh, een, een, een geldliefhebber uh, van, uh, van vijf, uh, nee, wat is het? Mijn hemel. Uh, nou, er zaten er een paar bij die echt gewoon, nou, echt gewoon bakker waren. Ik dacht vroeger altijd dat vijf slecht was. Bij herziening vond ik hem fantastisch. Is dat die ene waar het hart wordt gegeten en zo? En dat uh, die ene gast het lichaam, of tenminste eigenlijk een zekere in Jason wordt? Mm, laten we dat met de podcast <laughs> doen. Dus, uh. <laughs> Ja, het is, nou, het is uh, vier uur. Uh, het komt goed. Het, het is 4 uur in de, vier, uh, in de ochtend. Dus uh, <laughs> wij gaan even lekker een lepeltje, lepeltje liggen. Uh, ja. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En, uh, Ik ook. <laughs> wij, uh, wij horen elkaar weer uh, over een paar weken. Yes. Tot de volgende keer. Doei. To avoid painting, Keep repeating to yourself. It's only a movie. Only a movie. Only.